Mijn naam is Johan, misschien komen er straks nog andere mensen bij, je weet maar nooit. En uh, laten we beginnen met een heel belangrijke mededeling, namelijk... Uh, ja, ...we willen ook de luisteraars betrekken in deze uitzending. En uh, ja, daarom heb ik een forum aangemaakt op uh, .com. En Als je dan op forum klikt, dan kom je op het forum en dan kan je een account aanmaken... ...en dan kan je meelullen met de uitzendingen. In de zin van uh, tekstueel dan. Hè? En misschien nodigen we je dan ook gewoon uit, dat kan ook... Uh, ja, dus uh, ik zou zeggen, uh, kom erbij. Ja, en uh, goed, ja, dan gaan we naar het uh, traditionele blokje, de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, Laten we met de marihuana-index beginnen. Er komt waarschijnlijk een einde aan de glijbaan, zo lijkt het. Hij is uh, in een diep dal geraakt. En daar is hij nou weer uit het, uh, aan het omhoog klimmen. En uh, hij staat nu op uh, 206 uh, punten. Kijk hoe diep dat dal was hoor. Oeh joh, hij is onder de 200 gegaan zelfs. Uh, diepste dal, dat was een paar dagen geleden, was 188 punten. Ja. Goed, ja. En dan gaan we naar, uh, het is vanuit het goud gaan? Goud is 1282 dollar per ounce. Dus het blijft langzamerhand omhoog kruipen. Oké. Okay. En um, ja, de olie? De olie, uh, ja, dat heeft hele rare bewegingen gekend. Maar staat daar 45,29 er ging een keer een dag 7% omhoog en de vorige dag 5% omlaag. Dat is een heel heftige bewegingen. Uh -uh. Oké, okay, ja, dan gaan we naar de, de Bitcoin. De Bitcoin. Uh, ja, die stond uh, vorige week op uh, 3400 en die staat nu ook op 3400 euro's. Uh, Iets zo hoger zelfs. Maar hij is deze week nog eventjes uh, omlaag gesprongen tot uh, ietsje onder de 3100 euro. En uh, ja, nu het hij weer omhoog. En iemand zei al toen hij uh, omhoog kelderde in één keer naar nee, 3100... het wordt een omgekeerde Bart Simpson. En ja hoor. <laughs> dat wil zeggen, dan zie je in de grafiek een, een soort uh, vormpje... daar zou Bart Simpson op zijn kop precies inpassen. passen. Ik weet niet of je daar voorstelling van kunnen maken. Ja, nou, dat is uh, meer bewijs kan je niet hebben. Uh, niet <laughs> <even uitdrukken. laughs> ja, even, even wat TA erin gegooid... Uh, goed, dan gaan we naar, uh, naar de staatsschulmeter. Die staat op 489,6 miljard in het rood. Yep. Goed, ja, nou dan we komen we bij de berichten. Uh, ja, we gaan ons eerste berichtje toe. Een zwarte lijst tegen belastingontwijking. Nou, hoe groot zal die lijst zijn? Het feit is zo groot als alle landen in de wereld, toch? <laughs> ja. Je kan overal naar uitwijken. <laughs> ja. ja, overal proberen mensen liever minder belasting te betalen dan meer. Dus uh, ja, iedereen is aan belastingontwijking bezig. Ja, er is dan een EU-lijst. En er staan een aantal landen op. En uh, daar staan vijf landen op. Zwarte lijst van de Europese Unie. Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagde-eilanden. Guam, Samoa en Trinidad en Tobago. Maar Nederland wil er gewoon nog even 16 landen aan toevoegen. Ja. Nederland betekent dan in dit geval is het staatssecretaris Menno ja. ja, Die is Nederland. En die, die zijn laagbelastend. Dus ja, als je onderdanen onderduinen te weinig uitbuit, dan ga je op een zwarte lijst. En dan gaat het uh, voor Nederland uh, nog om landen: Anguilla, de Bahamas. Anguilla is dat een land? Nee, uh, de Bahamas, Bahrein, Belize, Bermuda, de Britse Maagdeilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, de Cayman-eilanden, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabië, Turks en Caicos-eilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten. Nou het gaat hoe ver? Verenigde Arabische Emiraten. En Belize en zo. Dat zijn door onvrije Bahamas. Onvrije. En Guernsey, Isle of Man. Jersey. Dat zijn ook allemaal bekende. Ja. Uh, het pro pro pro probleem is hier denk ik ook dat zelfs als bedrijven niet bewust zijn. Uh, bezig zijn met uh, belastingontwijking. maar uh, gewoon met oliehandel. want er zitten heel veel oliestaten bij. Hè? Ja. Dus dat gaat natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat voor die ondernemingen die in de olie uh, zitten. Gaat dat uh, wel weer een enorme bats aan bureaucratie uh, opleveren. Omdat bij iedere transactie die ze doen, dat ze dan. Uh, ik hoorde gedacht... tot de hebben staan. Hm. Ja. Ja, Saudi-Arabië, dat is dat toch een wat handel mee plaatsvindt, denk ik. Mm -hmm. Ja. Ik denk van de overheid, die wil natuurlijk een belastingkartel hebben. Dus die hebben dan. Ja, die willen voorkomen dat er, dat er vrije havens zijn waar je nog enigszins de vrijheid kan leven of kan opereren. Mm, ja, maar goed, er de, zijn de, zat vriendjes en uh, vriendjes van mensen binnen de, de overheid die de, ook gewoon hun boel daarnaartoe ontwijken. Ik het Koningshuis bijvoorbeeld. Ja, ja, ik, ja. als je op positie zit dan is er altijd wel een, een mogelijkheid misschien, maar... Ja, dat maakt het gewoon voor de. Het is over het algemeen zo dat. heel veel van die dingen zijn nog steeds mogelijk, maar voor een steeds kleinere club, die. die uh, uh. ontwijkingsconstructies. Omdat het om steeds grotere bedragen gaat. Uh. Uh -huh. Vroeger kon je nog gewoon een, een rekeningetje in Zwitserland hebben, ook als, uh, als kleine onderdaan, maar. ja, dat heeft ook geen zin meer na. Nou. Uh. Ja, misschien moet je een zwart lijst hebben met hoogbelaste landen. ja. Uh. De landen waar, waar schandalige uitbuiting plaatsvindt. Dat die dan op een zwarte lijst komen dat je daar geen zaken meer mee doet. Ja. Noord-Korea bijvoorbeeld. Ja, daar betaalt niemand belasting, hè? Iedereen betaalt alles belasting, toch? Dus je zo ja, dat is maar net hoe je het ziet. Zo'n werkkap zo van de staat werkt, Ja. Dus je hele output is belasting. ja. Ja, goed hoor. Nou ja, dan komen wij een uh, werknemer die een aantal malen dronk op zijn werk verschenen is. Dat kwam te staan op een uh, ja, onmiddellijk ontslag. Maar hij heeft aangevochten. En ja, de aanhouder wint hè. De man krijgt nou uh, 100.000 uh, eurotjes van zijn uh, oud uh, werkgever. En dan rijst bij ons de vraag, hoe rechtvaardig is het Nederlands rechtssysteem? Ja, je zou natuurlijk zeggen dat alles wat binnen het contract overeengekomen is... Daar, uh, als je daar een van beide partijen zich daar niet aan houdt dan, dan vindt gelijk een ontbinding plaats en of dan kan je gelijk uh, naar de rechter toe stappen om dat contract eronder uh, uh, afgedwongen te krijgen maar het raar is natuurlijk dat er in Nederland een heleboel wetgeving is die, die pretendeert uit te gaan boven het contractwet dus als jij een contract oh. hebt die, met een beloning onder het minimumloon dan kan je wel zeggen ja ik heb een contract maar dan zegt de overheid, ja, maar dat is niet eerlijk. Ja, dat, dat telt niet, dat is uh, te laag. En dat is natuurlijk met veel dingen zo. Je kan ook wel, een, bijvoorbeeld met een huwelijk kan je wel uh, huwelijkse voorwaarden trouwen. Maar uh, je kan daar niet gewoon maar van alles in afspreken wat je bij de overeenkomt. Want uh, de overheid zegt ja, maar wij vinden dit bepaalde minimum eisen die eraan uh, moeten gesteld moeten worden. En dat is bij heel veel arbeidscontracten ook zo, dat er een heleboel wetgeving is. Is, uh, hoe heet dat? Bindend of zo? Of nee, is uh, opgelegde wetgeving of zo? Dus je, je hebt niet zoveel bewegingsvrijheid om daar uh, om een eigen contract te maken. Maar normaal zou je natuurlijk, uh, een werkgever zou in een contract kunnen willen hebben opgenomen. dat je niet dronken op werk verschijnt. Dat lijkt me, lijkt me een hele redelijke eis. Dus uh, ik zou zeggen dat als je dat dan toch doet, dat, je dan, uh, dat er dan ontslag mag uh, volgen. Ja. Dus het is wel raar dat deze. Deze rechter gewoon zegt van nou, uh, terugwerkende kracht moet het uh, arbeidsovereenkomst hersteld worden en hij moet uh, 100.000 euro, 100 euro uh, schadevergoeding betaald worden. Ja, hij vond dat hij in een traject genomen had moeten worden voor, uh, weet ik veel, omgaan met zijn alcoholverslaving of zoiets. Nou ja, dat is natuurlijk, in Nederland is het ontslag um, heel erg verzwakt. Dus uh, de laatste paar jaren. Dus nu, als een werkgever iemand wil ontslaan, dan moet hij eerst... Hij mag niet gewoon zeggen, nou, ik heb er genoeg van, ik zie geen voordelen meer in deze relatie, doopie. Hij moet dan eerst een heel dossier aanleggen. En dan moet hij een aantal keer waarschuwen. En hij moet... Uh, nou ja, het, het is bijna onmogelijk om mensen te ontslaan. Wat er ook in resulteert dat je veel overwerk krijgt. Omdat werkgevers liever blijven werken met degene die ze al kennen. Dan dat ze een nieuw iemand aannemen en daar een enorme risico over lopen. Net zoals iets als iemand ziek wordt, dan moet je ook twee jaar de slaag doorbetalen. Mm -hmm. Nou ja, het is, het is natuurlijk wel uh, he, dronkenschap. Zou, als, als je dronken op het werk komt, dan zegt uh, de logica dat uh, dat, dat ontslag op staande voet uh, oplevert. Net zoals potloodventen op het werk, uh, tietengraaien op het werk. Uh, nou, zo kun je nog wel een aantal dingen uh, verzinnen die gewoon niet ethisch zijn die je gewoon ja niet niet doet op de werkvloer, eh, scheiden op op op je op op je werkplek, <laughs> dat, dat, dat zijn allemaal dingen en ja dat dat dat nu een rechter zegt van ja deze meneer die mag wel dronken op het werk verschijnen. Ik heb natuurlijk niet de hele de hele uitspraak gelezen, maar dat ja dat is gewoon bizar. En het is, uh, ja, het, het, het is weer extra compliance. Uh, en net, net, net zoals in de VS had je op een ene moment, uh, dan moest de fabrikant van magnetrons, die moest aangeven dat je er geen huisdieren in kunt kon stoppen. Nou, dat, dat soort bizarre dingen krijg je nu ook met arbeidsrecht. Als je dingen waarvoor het vo, volkomen logisch is dat mensen op basis daarvan ontslag krijgen, ja, dat die voor rechten niet meer logisch zijn. Maar je kan het er zelfs niet eens meer inzetten in een contract. Ook als je er wel aan denkt van, oh ja, dat moet, nou, dan moet ik dat daar maar bijzetten. Van, je mag niet dronken op je werk verschijnen. Maar ook als je het erin zet, dan kan de rechter daar gewoon een streep door halen. De, de gevolgen hiervan zijn natuurlijk duidelijk dat als eh, eventuele buitenlandse investeerders die een vestiging willen openen in Europa en die kijken naar de arbeidsrechten, dan in de verschillende landen, dan denken ze van, ja, die gaan we niet aan beginnen. Dan kunnen we niet van mensen af die dronken op hun werk verschijnen. Ik heb het in mijn eigen bedrijf meegemaakt. heel hadden verschillende vestigingen, onder andere in Frankrijk. En toen zitten heel veel verschillende tijdzones. Dus dat betekent dat je gewoon wel eens uh, s'avonds moet werken of op rare tijden. Om uh, communicatie te laten verlopen. En in Frankrijk was er een wet aangenomen. Tenminste, ik denk dat dat een druppel was die de MRD deed overlopen. Dat je niet meer s'avonds mocht e-mailen. <laughs> en toen de. Toen zijn wij bedrijven, hup, alle vestigingen in Frankrijk gewoon gelijk dicht. Dus, uh, ja, de hele vestiging werd gewoon dichtgehaald. En ja, dat, dat krijg je natuurlijk als dingen onvrijwillig zijn. Ik weet ook van Spanje is het ook uh, gebeurd met vorig bedrijf. Die hadden daar een vestiging en die werden ontslagen. En die kregen ook ik, mensen kregen drie jaar salaris mee. Die stonden gewoon te juichen bij hun ontslag. <laughs> maar als een rechter daartoe een bedrijf verplicht, dat ja, informatie verspreidt zich gewoon snel. En dan zal zal je niet snel meer een buitenlandse overname krijgen, want ja, die buitenlandse bedrijven die denken ja, als ik dan wil wat wil saneren, ik wil voor mensen af, dan moet ik ze drie jaar salaris betalen. Dus ondanks dat het heel lekker is, jezelf in zo'n situatie zit, nee, yuppie, ik krijg een drie jaar salaris. Je moet wel bedenken dat dat het waarschijnlijk wel je laatste baan is dan. Um, ik denk wel dat, dat, dat, dat er op enig moment een rem op moet komen op uh, steeds meer arbeidswetgeving. Uh, Je hebt nu natuurlijk in Nederland dat de werkloosheid nog vrij laag uh, is. Maar ja, er zitten wel grenzen aan wat, wat, wat, wat gedragen kan worden in alle redelijkheid. Mm -hmm. ja, ook daarbij zullen ze proberen, net zoals bij die laagbelaste landen, een soort kartel te, voor elkaar te krijgen... dat. Als bedrijven dan in Europa willen investeren. En dat ze, waar naar welk land zo toegaan. Ze overal uh, beroerde uh, wetgeving tegenkomen. Dus dan denken, die politie denken dan. Denken altijd in kartel, kartelmodus. Die denken wel, haha, dan kunnen ze nergens naartoe uitwijken. Dus dan, uh, ja, dan moeten ze wel. <laughs> Alsof ze een soort bedrijven een soort verplichting hebben om, om te investeren en te werken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want... Uh, ja, ze kunnen gewoon net zo goed ermee ophouden. Maar, uh, als, er, als, er, als er geen mogelijkheden zijn om een, tegen een aanvaardbaar risico een onderneming te starten, dan gaan mensen het echt niet meer doen. Uh, het is niet zo dat ze dat, dat in hun genen gebakken zit dat ze wel moeten. Je gewoon moet zorgen dat ze geen enkele andere mogelijkheid hebben dan, dan tegen rotverwaarde iemand in dienst te nemen. En dat dat bij alle landen gelijk getrokken is en de haha, dan... Uh, nou, daar zo komen we wel vooruit. Nee, dan, dan houden ze natuurlijk helemaal mee op. Niemand gaat een enorm risico nemen als daar geen rendement tegenover staat. Ja, maar in Duitsland is een journalist ook zijn, uh, zijn baan kwijt. <laughs> maar dit kwam omdat hij uh, bijna al het nieuws uit zijn duim zoog. Ja, ja. Die, die deed het ook al, uh, al zeven jaar lang geloof ik hè. En ja, hij had uh, prijzen gewonnen. <laughs> zelfs van eentje van CNN. Ja, dat is Dat is al meer niet, hè? Dan nou weet je waar Trump die term vandaan heeft. Ja, ja Er was toch wel eerder zo'n zo Duitse journalist die, een opdracht van de CIA, van alles uit duim zoog, zoog bij een van andere Duitse krant. Was ja, dat gegeven? ook de Spiegel? Of? Ja, dat weet ik niet. Maar die is wel dood, weet ik nog wel daarna. Ja, ja. Vroegtijdige leeftijd om het leven gekomen. Hm. Maar die vertelde meer van. Ja, we, we mochten allemaal naar een cia uitjes uh, komen. En dan mocht je daar uh, je verhaal doen. Maar dit gaat voornamelijk om anti-Amerikaans nieuws. Dus, of anti-Amerikaans. Het is, het is allemaal over. Kijk eens wat een maffe bende aan, aan racisten en xenofoben dat zijn daar. Uh. Mm -hmm. Hij had een verhaal geschreven bijvoorbeeld over de Jagersgrens. Een gewapende Amerikaanse burgerwacht op de grens tussen VS en buurland Mexico. Medeverslaggever Juan Moreno. Die samen met Klaus het onderzoek deed naar, voor het verhaal twijfelde aan de in het artikel gediste feiten. Die stond er dus zelf boven als, als mede acteur, als co auteur En hij is toen uh, maar bij een, bij een reisje aan de VS, heeft hij uh, wat uh, nou ja, bewijsmateriaal verzameld tegen deze Relotius. Dan blijkt dat het allemaal verzonnen was en die gaf het uiteindelijk na wat aandringen ook toe. heeft zijn prijzen teruggegeven. En hij schreef allemaal fictieve stukken over getuigen bij de executies in de VS en vermeende gevangenen van Guantanamo Bay. Dus het was, ja, het, is, het was allemaal heel tendentieus. En wat daar ook achter aankwam is dat uh, de Amerikaanse ambassadeur, die, ambassadeur die, die ging daar commentaar op geven, die zei: Hé, uh, hey, wat is dit uh, voor ons om? De Spiegel. Uh, de heer Grenell is die ambassadeur. De Spiegel responded to Grenell apologizing to all American citizens who have been insulted and slandered by these reports, yet pushing back against Grenell's accusations of anti-American bias. Dus die, die vent die zegt van nou ja, je kan niet zomaar op één, één journalist afwintelen. Want waarom kon deze journalist gewoon zeven jaar lang complete fictie schrijven en, uh, en, en was er geen editor die dat, die dat doorhad? En uh, de, de spiegel werd daarop een beetje boos. Ja, als wij de Amerikaanse president beschuldigen... dan is dat niet anti-Amerikaans. Het is gewoon uh, kritiek op zijn beleid. Maar ik vind dat ook wel makkelijk. Want ja, er is natuurlijk een reden... dat dit er zo makkelijk doorheen glijdt. Er is een editor die leest het verhaal... over een of andere burgerwacht... die, uh, die op Mexicanen gaat schieten. En die denkt... nou, dat klinkt best aannemelijk. Het zal wel waar zijn. Ik geloof dat wel. Hm. En, en dat is de bias die erin zit natuurlijk. Als je dat zou zeggen over, over een ander land. Over Denemarken of zo. Dan zou je zeggen. Ja wacht even. Dat geloof ik niet. Dat moet ik eens even na checken. Mm -hmm. Maar hij had echt gewoon. En ja. Het is allemaal over. Dat alle Amerikanen waren bigoted, racial. En uh, xenophobic. Dat is gewoon. Ja. Heel erg propaganda eigenlijk. Ja. Dus, mm -hmm. En de Amerikaanse ambassadeur, ambassadeur zei. je had gewoon even bij ons kunnen checken. Sommige dingen. Die zijn heel makkelijk na te gaan. Of dat wel klopt. Uh, dus ja, ik, ik vind het wel heel uh, typerend. Ja. Ik het, die... is, het is ook een heel groot blad, hè, De Spiegel. Het is het grootste blad in zijn genre in Europa. Ja. Ik heb nog even opgezocht wie die andere journalist was. Dat ging om um, uh, Udo ja. Ulf Kotte. Ja. En hij schreef voor de Frankfurter Allgemeine, of de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja. Hm. En uh, daar hebben we ook nog bijgezegd dat hij, uh, hij heeft daar van 1986 tot 2003, uh, is die, was hij de politiek redacteur. En uh, ja, na eigen zeggen uh, was hij, uh, ja, kreeg hij informatie door uh, van de CIA, die dan moest verwerken in zijn uh, stuk, stukken. Maar uh, na zijn vertrek en onthullingen, dat hij... Uh, voor de CIA uh, dingen had gedaan, uh, ging, ging hij zelf steeds meer rechtspopulistische kant op. Hmm. En uh, ja, uiteindelijk stierf hij onder verdachte omstandigheden. Ja. Maar het kan ook zijn, hij was, had een ziekte of zo, kan ik me herinneren. Maar het kan hmm. natuurlijk zijn, dat als iemand uh, een ziekte heeft, denk ik, nou, nou kan me toch geen ruk meer schelen, laat ik nou maar de waarheid zeggen. Uh -uh. Maar dat hij dat, uh, ja, gaat natuurlijk niet zo snel tegen de CIA in. Als je... Weet beetje wat het leven houdt. Ja, maar wie er nu ook bij komt is Joshi. Ik zal hem even toevoegen. Ah, het is een idee. Ja, dan gaan we meteen even naar het volgende bericht toe. Dan komen we bij Buitenlandse Zaken. En ondertussen is Josje bezig met inloggen. Hallo. Yo, gozer. Uh, ja, leuk dat je erbij bent. Uh, Altijd leuk om erbij te zijn in ieder geval. Uh, ja, dan gaan we gelijk even naar uh, Tanzania. Uh, Ministerie, van, uh, Buitenlandse, sorry. Ministerie van Buitenlandse Zaken voor uh, bijna 9 ton opgelicht uh, in Tanzania. Hey, wat is er gebeurd? Ja, dat was uh, vreemd nieuws. Hè? Ja. Uh, nou ja, je weet dat er heel veel geld, en dat blijft niet beperkt tot deze 9 ton, uh, weggaat naar uh, ontwikkelingslanden. Vanuit, uh, ...vanuit onze overheid. He, ze hebben het doel om 7% van een bruto binnenlands product... ...om dat uit uh, te geven aan uh, ja, een ontwikkelingshulp. En oh, goed, dit zou... 7 promiel. 7 promiel? Uh, promiel? Oké, okay, sorry. Ja, nou ja. <laughs> Anders wordt het wat te gek. Ja, hmm. nou ja... ...we komen straks nog bij een ander onderwerp... ...en uh, dan blijkt uh, in, in, in wat voor gekke proporties dat ze denken... Maar dit zou, uh, ja, dit zou worden besteed aan infrastructuur. Dat heeft jaren gelo ge gelopen. Uh, en dan uh, komt er in 2017 een tip. Dat uh, er eigenlijk helemaal niet wordt gewerkt aan die infrastructuur. Uh, die ze zouden aanleggen daar. Hmm. Nou, dat is, uh, dat is redelijk schokkend natuurlijk. Hè? Dus je hebt jarenlang ergens aan mee betaald. En uh, dan blijkt gewoon datgene waar je aan mee betaald hebt, dat het er helemaal niet uh, wordt, uh, dat het helemaal niet wordt aangelegd. Oh, wat hebben die overheden toch altijd met wegen? <laughs> nou ja, wegen is natuurlijk uh, voor de ontwikkeling van het land is, is dat nuttig als die wegen ook daadwerkelijk worden gebouwd. Hè? Maar ja. het ging dus fase. Misschien hebben ze dat... er gewoon geen behoefte aan. Ik bedoel, dat die mensen zeggen we hebben alles te lopen en zo. Er wordt ook wel olie verbrand op die weg als mensen heen en weer gaan. Uh, uh, uh. Ja. Voor de carbon footprint is beter als het niet uitgegeven wordt. Nee. Gewoon in de, zak de zakken blijft zitten van de, van de heersers daar. Nou ja, in ieder geval, dat liep dus van 2009 tot en met 2013. En in 2017 komt er een tip. Dus dan had je ver verwacht, hè, uh, nou ja, dan komt er een tip, dan wordt gekeken en dan, uh, dan wordt er actie ondernomen. En nu is het eind 2018, dus dan rijst de vraag, waarom komt dit nu eind 2018 pas naar buiten? Wat maakt dit onderwerp actueel? Waarom is er aan de hand van die tip van vorig jaar, uh, is er niet meteen uh, actie ondernomen? We zouden misschien nog uh, gehoopt dat het nog langer in de doofpot zou blijven? Nou, dan ga je kijken, wat is er nu gebeurd in het uh, recente verleden? En dan valt één ding op, dat we een man in uh, Tanzania hebben rondlopen, yeah. namelijk een EU-ambassadeur. Ah, ja. die heeft een lui lekker bestaan. Nou, in, in, in meerdere landen, in Zimbabwe is ook een, een EU-ambassadeur, EU het feit is wel dat in Tanzania de EU-ambassadeur een Nederlander was, hè? dus dat is dan, uh, niet, niet, niet elk land heeft een EU-ambassadeur die uit Nederland komt. Mm -hmm. Nou, dat is er één, is dat natuurlijk een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, er heeft iemand persoonlijk een belang dat Nederland daar ontwikkelingshulp uitgeeft, wat, uh, nou ja, dan, dan, dan, dan uh, voor, voor je support, voor het draagvlak van je EU-ambassadeurschap, uh, dan is het ook wel mooi dat je uit je eigen land uh, nog een rugzakje met geld meekrijgt. Dat is één. En dan komt er ook bij dat die man uh, niet al te lang geleden uh, Tanzania is uitgezet. Hmm. Okay. Dat, dat, was, uh, dat was eigenlijk in november was dat in het nieuws. Dat heeft de Nederlandse krant wel gehaald. Hey, ik heb een link geplaatst naar uh, NRC. Naar maar dan is het wel heel apart dat uh, die EU-ambassadeur, die Nederlander, dat die in november het land wordt uitgeschopt. En dat er dan in december wel uh, in één keer wordt geluisterd naar die tip. En dat, in, uh, dat RTL in één keer kan melden dat uh, die 9-ton-soep is. Mm -hmm. En nogmaals, terwijl dat gaat dan over een periode... Van 2009 tot en met 2013. Dus eigenlijk al iets wat jaren geleden heeft plaatsgevonden. Waar al in 2017 een tip over is gegeven. Juli 2017. En dan heel toevallig, eind 2018, nadat de EU-ambassadeur Tanzania heeft moeten verlaten. Die Nederlander die daar, uh, die daar zat, uh, Roland van der Geer, die het land heeft moeten verlaten. Dan komt dat in één keer naar buiten. Nou, ik vind het op zijn minst verdacht. Ja, dat zou best wel eens een verband kunnen zijn. Nou, dat wil ik niet suggereren. Hè. Ik, ik, ik, ik wil niet suggereren dat er een verband is, maar het is, het is wel heel apart dat, uh, dat iets meer dan een maand nadat die Nederlandse ambassadeur uh, ja, weg is gestuurd. Omdat hij wat uh, een te grote mond had, maar dan hier kennelijk niet over. Ja, dat het dan in één keer uh, een punt gaat worden, terwijl, uh, ja, terwijl het daarvoor kennelijk nooit een punt is geweest. Want waarom is er niet eerder actie ondernomen? Ja. ja, wat ik ook altijd heel apart vind, is de, de manier hoe, ze, hoe breed ze het trekken. Hè? Want we er net de hadden van Nederland vindt uh, dat er laagbelaste landen, dan is het opeens Nederland, terwijl de gewoon een staatssecretaris is. Die kan ook zeggen, Menno vindt dat uh, bla bla bla. Maar dat wordt door een bepaalde kader wordt opgerekt of ingekrompen aan de hand van propagandadoeleinden. En het begint hier al het ministerie van BUSA, is opgelicht. En verder staat een stukje, de subkop staat dan Nederlandse overheid is slachtoffer van fraude. Het staat niet Nederland is het slachtoffer van fraude ofzo. Nederlandse belastingbetaler. Ja, dat staat er al helemaal niet inderdaad. Ja, wat ik ook apart vind, er staat niet bij wat voor infrastructuurproject het is. Ja. Want uh, ja, we gaan er zomaar vanuit dat dat wegen zijn. Maar dat hoeft ook helemaal niet uh, te zijn. Welk bedrijf voerde dit uh, project uit? Wat voor project is het? Stoeptegels. Ja, het ja. is best ja. zijn dat er een of andere... Uh, ja. ja en er wordt samengewerkt met partner-NGO's. En ook de namen van die NGO's wordt door uh, RTL-Z... Uh, te zwegen. Dus dat is ook, mm. uh, dat is ook vreemd. Nou ja, het is wel de uh, dog, dog that didn't bark uh, verhaal. Hè? Van, uh, wat staat er niet in dit verhaal? Wat je, wat je, wat je normaal zou mogen verwachten. Mm -hmm. Er wordt er wel bij gezegd dat aan het eind van het afgelopen jaar is gemiddeld 0,15% van de ontwikkelingshulp van het ministerie verduisterd. Ja, Ik 100% is verduisterd. Maar eh, dan wordt er zo'n klein getalletje gezegd van, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Het meeste geld komt wel goed terecht. Maar natuurlijk ook als het terechtkomt waar het volgens de minister terecht moet komen, dan is het nog steeds, eh, ja, verduistering is het gewoon niemand weer aan te verdienen. Eh, terwijl, ja, je, je zou kunnen vanuit het oogpunt kunnen zeggen van, als je dat geld aan een puk geeft daar, of aan een NGO om infrastructuur te bouwen en zij doen dat niet, dan is de vraag wat hebben ze er dan mee gedaan hè? Ja, ja. en kennelijk vinden ze dat dan belangrijker. Hey. Sorry voor de herrie. want er is hier een afrekening uh, op straat. <laughs> In het criminele circuit. Ik weet niet of je het hoort, maar ja, inderdaad. Ja, bekende van de politie. <laughs> Tweede tijd van het jaar. <laughs> ja. Maar ja, ga verder. Uh, nou, dat dat. Uh... Vanuit libertarisch oogpunt zou je kunnen zeggen van waar geeft deze figuren het dan aan uit? Wat vindt hij belangrijker dan een goede weg in Tanzania? Of als het dan een weg is. dan word ik wel heel nieuwsgierig wat het, wat het nou eigenlijk is. Maar dat zijn een paar dingen die me opvallen. En er staat ook zo'n fotootje van een aantal voetballende kinderen onder. Dat heeft toch geloof ik niks mee te maken. Dat een sponsored link. Maar het ja, geeft ook een beetje een suggestie van we zijn daar een school aan het bouwen. Ik ben toch benieuwd geworden wat het nou is. Het is wel bijzonder dat bijvoorbeeld zo'n, nou jij zegt voetballen aan kinderen, dat zo'n zo kruifkoop, dat dat wel gewoon goed gaat. Hè? En dat dan zo'n project van de overheid weer moet, moet mislukken. Ja, dus ook als je naar Tanzania toe gaat, wat heb je daar nou voor een controle en wat heb je daar nou voor zicht op? Je weet bijna zeker dat het misgaat. Wat, wat ook vaak het hele grote voordeel is van zo'n project. Hè? Dat ja, op die manier kan je geld gewoon laten vloeien in een of andere zak van een vriendje. En ja, mensen zeggen "Oh wow, ja, die Tanzanianen, ja, daar kan je ook nooit wat uh, vertrouwen. Dus het is, ja, het is heel makkelijk om daar wat te laten verdwijnen in zo'n land. Ja, is zo. Maar jullie had ook nog iets uh, over um, een, een, een ag uh, landbouwproject van de Europese Unie. Mm -hmm. Ja, dat is gerelateerd, hè, want de Europese Unie die geeft ook geld uit in uh, Tanzania. Dit is trouwens een maand voordat die EU-ambassadeur het land is uh, uitgezet. Uh, dit was oktober. Dat gaat ook allemaal naar Tanzania. En ja, wat opvalt is natuurlijk inderdaad uh, de, de terminologie ook die erin wordt gebruikt. Hè. Dus uh, het gaat dan om Agri-Connect. Nou ja, daar kun je iets bij voorstellen. Infrastructuur voor... Uh, voor, voor, voor de agrik, maar dan moet het weer zo'n hip naamje krijgen. Uh, Get Connect! <laughs> dan is de ASDP2, en de, de ASDP too, the, uh, uh, the Authorizing Officers voor de EDF, dat is die Central Authority, dat klinkt al enorm bureaucratisch, hè? Om, om allemaal van die vaktermen en, uh, en, en afkortingen in te gooien. En ja, dan heeft Nederland dus die ervaring tussen 2009 en 2013. En dan gaat het hier ook weer om 231 kilometer wegen uh, onder, uh, ja, on onder Nederlands, hè, want dat was het idee, um, on onder, onder toezicht van een Nederlandse ambassadeur. Hè, terwijl het Nederlands zelf natuurlijk enorm geflopt is daar. Dus ja, dat is ook. Uh, Bizar. Hm. Ik lees hier dat de Nederlandse overheid in Tanzania twee energieprojecten doet: twee in Tanzania en één in Bangladesh. Om de CO2-uitstoot te verminderen. Hm. Het project had een significant positief milieueffect. Omdat de overschakeling van oliegestookte naar gasgestookte centrale de CO2-uitstoot vermindert. En hier moeten we wel het gas af. Nou, dat is natuurlijk ook. Je kan daar dan waarschijnlijk credits mee verdienen, CO2-credits. Daar kan je weer, weer bijschrijven op je wereldverbetering. Ja. Maar we hebben nog meer uh, nieuws uit Afrika, hè? Condooms. <laughs> Dit is wel een grappig bericht, inderdaad. De Chinese condooms zijn te klein voor de man in Zimbabwe. Ja. Ja, dat is, uh, ja, je zou zeggen dat is toch een hele voor de hand liggende fout om die te maken. Ja, het is grappig, hè? Uh... Ja, waar uh, ministers het in bilaterale gesprekken al niet over kunnen hebben. Oké. Okay. Ja, dus de, in, in Zimbabwe is een uh, minister van uh, gezondheid, volksgezondheid. En die heeft tegen China gezegd van, uh, ja, jullie condooms zijn te klein. Dat is niet goed voor onze aids. <laughs> Ja, ik denk dat die Chinezen gewoon zeiden: van ja, jullie Zimbabweanse dollar is te weinig waard. <laughs> wij, wij, wij nemen jullie Zimbabweanse dollar en dan kijken we wel hoeveel condoom we daarvoor kunnen maken. <laughs> Hoe groot ze dan worden. Dat het uh, dat ding steeds waardelozer wordt, dan worden die condooms gewoon steeds kleiner. Ja. Het is, uh, nou ja, het is in ieder geval, uh, het is gekkigheid. Maar het toont misschien wel aan hè, dat, uh, dat uh, ...maat per werelddeel kunnen verschillen. Ja, ik vind het ja. een beetje raar. Ik bedoel, kijk, de Chinezen willen natuurlijk gewoon condooms verkopen. Hè? En als ze dan uh, erachter komen dat een bepaalde land uh, kleine condooms niet, niet, niet kunnen sluiten... ...en dat de vraag maar grote wel groot is... ...nou ja, dan gaan ze, schakelen ze toch over op meer grote dingen? Ik bedoel, wat heeft een minister überhaupt mee te maken? Ja, waarschijnlijk zit hij er financieel ergens tussen, want normaal zou vragen een aanbod dat inderdaad direct sturen. Maar ja. als het via een overheid gaat, dan niet natuurlijk. Die kopen centraal in en dan krijg je hetzelfde wat je bij de Sovjet-Unie altijd krijgt. Dan uh, gaat het niet op basis van ja, de benodigheden van de klant, maar op basis van wie heeft de goede contact en wie weet de minister om te kopen en te paaien. Waarschijnlijk zijn het gewoon condooms die uitgedeeld worden of zo? Zou kunnen. Ja, Anders zou ik, kan ik me niet voorstellen waarom de minister wat mee te maken heeft. Ja, ja, ja. Ja. Ik, moet, uh, ik kan uh, Simba opana dan uh, een uh, advies geven <laughs> ik weet een uh, libertarische podcast waar ik naar luister, daar maken ze reclame voor uh, My One, en dat zijn uh, condooms, die zijn voor krijgbaar in 60 verschillende uh, afmetingen okay. dus dat zijn een soort adverterers waar libertariërs nog mee, uh, <laughs> mee, uh, mee, uh, mee, uh, mee verder kunnen zeg maar <laughs> Oké, okay, ja. Meestal gaat het, al, als je libertarische podcast luistert, wordt er geadverteerd voor wiet, uh, condooms, uh, uh, ja, wat heb je nog meer, ammunitie, <laughs> wapens, dat ja. soort dingen. Goud, zilver, crypto. Ja. Maar uh, ja, de TSC die, uh, ja, die moet ook een drastische verandering ondergaan, want de oren van hun snuffelhonden, die uh, worden de kinderen een beetje bang van. Dus daar moet even iets aan gedaan worden? Ja, ze gaan hun honden met puntige oren vervangen door honden met oren, okay. Om uh, kinderen tegemoet moeten komen. Uh -huh. En uh, het staat hier, about 80% van de 1200 honden van de TSE hebben al droopy airs. En 20% hebben cone-shaped airs. En die cone-shaped airs, daar gaat toch meer bedreiging van uit. Uh -uh. Oké, okay, zullen we meer droopies hebben? Het nou. ziet er ook wel erg aardig uit. Hè? Die hond op de, op de foto ziet er ook wel uit een lieve hond. Ja. ja. Het is bekend dat die honden heel makkelijk een valse positiefs geven. Ja, het is sowieso in veel staten zo dat, uh, dat een agent gewoon kan zeggen: van ja, ik kreeg ook Mariana. En dan is dat voldoende reden om iemand uh, gelijk zijn huis binnen te vallen of zijn uh, woning. Of, uh, dan zijn al zijn rechten gelijk verdwenen als. De agent marijuana rook. Ja, kan hij natuurlijk altijd zeggen dat hij dat rookt. Dat kan je nooit uh, controleren. Hm. Maar ja, dat is toch wel een beetje raar. hoe dat die loopt uh, die, die, te betasten, te besnuffelen, te bespieren, noem maar op. Je bent voor je het weet, ben je je laptop kwijt. En het probleem is dan de hond. Ik weet het niet. Ja, trainen van een hond kost overigens tussen de 26.000 en 42.000 dollar. Ja, ja. Er stond nog iets wat, ik ook, wat mij opviel. Oh ja. Yeah. When it comes to deciding whether a dog will make the cut, it has to meet three criteria: its health, ability and willingness to detect odors, and its disposition to people and social abilities. En <laughs> ja, dan uh, zegt hij gelijk eraan: Sheldon said they will not rule out a pointy-eared dog because of its ears and or appearance. <laughs> dus uh, ze zijn geen. Hondenracisten zeggen ze eigenlijk dat is niet zo dat wij als we een hond met puntige oren zien dat we gelijk zeggen oh nee, oh nee, verredderbaar. Want dat zou dit zien zijn als bijvoorbeeld alle zwarte honden weigeren. Dus ze dekken zich alweer in. Ze dekken zich alweer in inderdaad. Vraag ze ook wat ze met die honden gaan doen die afgevoerd worden of die uh, ergens een uh, rakmode in gaan als hondenvoer of zo. Of, uh, ik, ik heb het idee dat de overheid dat uh, al niet netjes zal doen. Maar zo zie je, maar dat ze, ja, ze houden zich met hele belangrijke dingen bezig. Ja. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als mensen uit Afrika of zo, als die horen dat de, de overheden in het Westen zich bezighouden met de, de oorvorm van honden, of, of dat uh, theezakjes bij het groenafval moeten, of bij het drinkkarton of bij het uh, metaal, dat ze dan denken: Nou, als dat de problemen zijn waar ze zich mee bezighouden, dan moet het wel een, een paradijs zijn gelijk beginnen te zwemmen. Nou ja, bij de scheiding van het afval moet je ook eerst het papieren etiket van een plastic fles afweken. Ja. Of krabben anders. Ja. ja, dat is een goede jo. Ja. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk is veel van die regelgeving, die bestaat nog niet zo lang. Hè? Het is gewoon dat het de afgelopen jaren, ook zeker met Europese regelgeving, enorm geëxplodeerd uh, is. En de vraag is, hè, we hebben dat, dat, dat experiment met steeds meer overheidsschuld. Hè? Dat is na de Tweede Wereldoorlog. Uh, nou, steeds weer bijlenen en ieder jaar een begrotingstekort is mogelijk. Is natuurlijk een enorm sociaal experiment. Wanneer gaat de bel um, barsten? Nou, zo is het ook met steeds meer regels. Dat is natuurlijk ook een... Een experiment en dat loopt door en dat loopt door en we hebben het zometeen volgens mij nog over het klimaatakkoord, uh, nou daar staan ook wat interessante, daar, daar vloeien ook wat interessante dingen uit voort uh, maar ja, ergens houdt het natuurlijk op, hè? je kunt uh, dat, dat is net zoals een ballon, die kun je helemaal vol blazen en dan wordt de ballon dikker en dikker en dikker maar op enig moment dan ja, dan barst de ballon, want dat blaas je de, te veel lucht in. En het moment waarop, ja, of je moet er heel, uh, je, je voelt het aankomen, maar je weet nooit precies wanneer het ballon uh, gaat ploffen. Nou, wanneer je die speld erin prikt. Dan zeker. Maar ja. je kunt ook gewoon doorblazen. Hè? En dan op een of moment, hij, hij voelt, je, je voelt dat hij steeds strakker wordt en dat soort dingen. Ja. Hè, maar uh, je weet niet wanneer dat die precies zegt. Maar het zijn vaak hele kleine dingetjes... die als peld kunnen fungeren. En, en ik heb het idee dat die aanleiding... vrij insignificant is. Als dat ding gewoon... Ja, ver genoeg is opgeblazen... dan, ja, dan is, kan van al, allerlei kleine dingetjes... kunnen een oorzaak zijn... voor een, uh, een kettingreactie. Het wordt als eens vergeleken... met zo'n hoop zand. Hè. Als je steeds een korreltje opgegooid... wordt de hoopstand steeds hoger... en dan op een gegeven moment komt er een korreltje. En niet dat dat een nou speciaal korreltje is... Maar als je dat korreltje erop gooit, dan, dan rolt het met een ander korreltje naar beneden. En die pakt er een, het wordt steeds instabieler. En dan kan je eigenlijk wel uh, ervan uitgaan dat het een keer staat te gebeuren. En het is inderdaad zo, als je naar nou die. Ik zag laatst een grafiekje van die schuld. Uh, het is natuurlijk één bekend omslagpunt, is toen de goudstandaard werd losgelaten in 1973. Dat, dat de schuld enorm ging, toegang uh, is genomen. Dan zie je zo'n knik in die grafiek zitten. Maar ik zag ook nog een ander grafiekje waarin het vrouwenstemrecht werd aangegeven. En, uh, toen vrouwen stemrecht kregen, is de schuldgrafiek ook sterk gaan stijgen. Okay. Ik denk dat het ook komt omdat ja, vrouwen nogal makkelijk akkoord gaan als er iemand om uh, schreeuwt van oh, ik ben zo zielig, ik heb een, uh, een, uh, een glas melk nodig. <laughs> Want anders kom ik om van de honger dat ze, dat ze snel geneigd zijn van, ah, uh, vanuit empathie van ah, geef die uh, wat. En dan krijg je natuurlijk steeds meer mensen die. Die hun hand op gaan houden. Mm, nou, ik er, denk eerder een andere, veel logischer reden was. Het vrouwenstemrecht. Uh, dat ging in. Uh, om maar bij uh, de Eerste Wereldoorlog. Ik ja, denk dat die Eerste Wereldoorlog. ook een uh, enorme invloed had op de. En die, die, die, die brak eruit omdat die vrouwen. het stemrecht kregen. <laughs> nee, nee, nee. Er kwam volgens mij net daarna. dus vrouwenstemrecht. Maar, uh... ja, daar valt ook wat over te zeggen. Over oorlogen en vrouwenstemrecht. Dat vrouwen gaan over het algemeen niet zelf de oorlog in, maar mannen moeten dat uh, opknappen uh -uh. het is natuurlijk over het algemeen makkelijker beslissen over iemand anders zijn geld en over iemand anders zijn leven misschien altijd niet helemaal bewust zijn, maar ik denk wel dat, dat zo'n beslissing dan toch wat makkelijker genomen wordt, je laat gewoon je ziet dat ook vaak in propaganda gebeuren hè? dan zie je een of ander kindje dat is aangespoeld op een terras in, of een uh, strand in Izmir uh, ja. kinderlijtje, en dat Doet de, niks doet de gemoederen zo hoog opjagen als, als kinderleed. Dus dat wordt ook heel veel gebruikt. German seed baby's. Ja, inderdaad. De, het wordt gewoon vaak gebruikt in kinderpropaganda. En de reden is denk ik ook al omdat denk ik, vrouwen daar nog sterker gevoelig voor zijn. En, en minder vragen bij stellen dan mannen. Mm -hmm. Dus dat er dan ook sneller tot een oorlog wordt overgegaan. We zien het ook allebei bij Syrië is dat natuurlijk ook het gifgas en een leger aantal. Weer een aantal kinderen dood op een rij en dan moet er weer opgetreden worden natuurlijk. Maar wil je dan ook suggereren dat als je vrouwen hun stemrecht ontneemt, dat dat uh, <tie> zou leiden tot... wat uh, weer <tie> <tie> ja. Ja. Nou ja, eigenlijk zou je alleen, alleen stemrecht dan moeten geven aan de mensen die ook echt uh, moeten gaan vechten voor de oorlog. Maar nou, ik zou het, het, natuurlijk het, het, helemaal tegen alle vormen van stemrecht zijn. Dat gewoon, ja, je stemt nee, niet over iemand anders een inkomen en niet over iemand anders leven. Ik denk juist degene die, die uh, alleen, alleen de mensen die werkzaam zijn in een particuliere sector. Dat die alleen stemrecht hebben. Dus ambtenaren hebben geen stemrecht. En dan maakt mij niet uit of het een vrouw of een man is die stemt. Maar het gaat meer om van als jij... Uh, uh, je, je werkt in een particuliere sector en je, en je betaalt uh, belasting. Dan heb je iets over te zeggen hoe dat geld besteed wordt. Ja, als je een, een netto belastingbetaler bent. Ja, ja, ja, dus geen ambtenaar of zo. Of een, uh, iemand met een uitkering. Of, uh, dat zal een hele verandering zijn, denk ik. Hè? Ja, je ja dat zou wel uitmaken. Je zult dan wel ook moeten kijken naar, uh, naar corporate welfare en naar uh, subsidies. Ja. Er zijn ook heel veel particuliere bedrijven uh, die. Uh, ja, die ook meeprofiteren uh, of, of meelikken uit de belastingpot, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, uh, dat is wel weer zo, ja. ja. Wat gewoon ook leidt tot corruptie. Hè? Dan is iets niet, uh, niet bijzonder veel beter, maar dan zegt uh, Philips van uh, ga die gloeilampen verbieden. En dan heb je toevallig een minister die zegt, nou dan gaan we inderdaad over op, uh, op spaarlampen... waar ook allemaal schadelijke stoffen in zitten. Mm -hmm. en waardoor dat de spaarlamp nu ook eigenlijk alweer is afgeschaft en is vervangen door het led, uh, lampje. Ja, nee, maar goed, ja, uh, waar waren we? Ja, we waren met je afgedwaald via TSE, via je opgeblazen schuld. Uh, en die schuld wordt natuurlijk opgeblazen door die hele security toestanden. Dat is natuurlijk een enorme extra belasting waar, waar je eigenlijk niks aan hebt, uh, wat alleen maar kosten oplevert, dus wat die schuld enorm opblaast. Ja. Dat, uh, ja, dat gaat nou zo astronomisch omhoog Trump neemt ook helemaal geen wat dat betreft is de Nederlandse overheid natuurlijk heel erg conservatief nog ver, uh, voorzichtig vergeleken bij uh, neem maar de Italiaanse of de Spaanse overheden of Franse of bij de Amerikaanse overheid waar gewoon het, ja, het defensiebudget daar ging al met 15 miljard omhoog, dat was gewoon Evenveel als het totale, de stijging van het defensiebudget van de VS was al even groot als het hele budget, uh, defensiebudget van Rusland. En toen, toen vroeg Trump er nog even 15 miljard bij. Dus, t, dus de totale stijging was al twee keer zo hoog als het totale budget van, de, van Rusland in de defensie. Ja, mm. dat moet een keer misgaan. Is ook een enorme, uh, en heel veel van die dingen worden ook, want er wordt er een budget gemaakt en die zegt nou we komen zoveel geld tekort. Maar dan zijn er ook een heleboel dingen die off budget gaan. Dus dan eh, in Amerika zeggen we, ja, als er een ramp is, dat stond niet in budget, maar daar ja, moet wel uh, de overheid wat aan doen. Dus die gaat dan uh, een hele hoop geld tegen die zo'n ramp aangooien. En dan zie je dat aan het eind van het jaar de staatsschuld veel harder gestegen is dan het budget uh, uh, voorspelde. Er komt gewoon een heleboel dingen off, off budget zijn. Ja, en dan komen we bij de klimaatdingetjes. We hebben even een paar uh, eruit gepikt. Die allemaal wel een beetje een verband met elkaar hebben. Maar laten we beginnen bij de, de, de GroenLinks dieselgenerator. Die haalde het nieuws. Het is een klimaatfeest ergens, hè? Ja, dat is uh, de gemeente Utrecht geloof ik. Ah. En uh, ja, de maf is dat, uh, dat uh, ja, ze zijn voor twee ton... Ze uh, zijn voor een ton al schip ingegaan. Maar als je daar goed naar kijkt naar de cijfers... dan is het geloof ik nog veel erger. want ja, het zou zes ton zijn, het is 8 ton geworden, wat volgens mijn berekening dan al 2 ton is. Maar die zes ton is gedekt door subsidie van de gemeente en provincie. Bedrijven en bewoners door middel van een crowdfunding een kaart verkopen. Dat zal dan voornamelijk subsidie van de gemeente en provincie zijn, die als eerste genoemd zijn. Dus die zes ton is al voor de kosten van de gemeente. En de extra kosten van 2 ton draait niet alleen de gemeente en de provincie op, maar ook de Economic Board Utrecht. Die krijgt ook subsidie. En bedrijven als BAM en steden. dus... Uiteindelijk is het gewoon één grote uh, overheidsgeldsmijterrein. Mm -hmm. Wat moest er, wat, wat, wat, moest er uh, wat was de bedoeling dat er uh, gedaan zou worden? Ja, dat is natuurlijk dat er dan uh, op het jaarbeursplein een grote wereldbol zou worden neergezet. En dat zou dan een heleboel bezoekers trekken, die dan allemaal zich bewust zouden worden van de grote climate catastrofe die ons te wachten staat over ons Iedereen jaar. zat er echt op te wachten van... ...kom, laten we gezellig met elkaar <laughs> bewust worden. Ja. ja. En, uh, maar het dat... was iets van een film of zo? Ja, ze gingen een film vertonen... ...en hadden ze dan batterijen voor op dat laatste... ...maar die hadden niet genoeg energie. Dus toen een paar handige jongens... ...die hadden een grote dieselgenerator neergezet... ...om, om die film te <laughs> kunnen vertonen over global warming. En toen was er al wat... Commotie ontstaan voor, ja, dat gaat geen goede publiciteit opleveren. Dus toen hadden ze de dieselgenerator maar weer, uh, weer weggehaald en hem gewoon op het vaste net aangesloten. Nou ja, als je op het vaste net aansluit, dan is het natuurlijk duidelijk dat het nergens, over de hele planeet, ergens iets vervuiling oplevert. Uh. Uh. En ze hebben 20.000 bezoekers gekregen, en dat was wel minder dan de organisatie op houtop, maar 1 op een vierde van de bezoekers was scholier of student. Ik heb het idee dat dit echt enorm zwaar geplucht wordt bij. Uh, schoollerenstudent het laatste stukje op een ja. andere podcast gehoord over mensen die hadden dan laat, laatst van klima, klimaatstress of zo Klimaat, uh, climate grief okay. Klimaat, klimaatleed en dat waren inderdaad allemaal van die, van die kindjes die naar zo'n zo school gepompt zijn en daar horen hebben gekregen dat weet ik niet wat voor ellende ze te wachten staat ja. en wat volgens mij dient om om uh, de aandacht af te leiden van het echte leed. Je, dit is een soort bliksem afleider. Dus dan gaat het zich heel erg richten op... Ja, dat zien we vaker op dierenleed. Of op uh, ja, of, of, of dit soort... Of hele verre landenleed. Kindertjes in Tanzania. Of die een, uh, ja. een voetbalstadion missen. Nou, het hoeft uh, toch niet altijd. Ik bedoel, ja. ik, ik heb de, de hele koude oorlog nog overleefd. Met de neutronenbom en al die andere... Dat die atoombom die iedere moment kon afgaan. Het is ja. goed gekomen, toch? Ja, nee, we, werden, we werden ook nog gek gemaakt met dat, dat, dat er een nieuwe ijstijd aan zou komen. Kun je niet of je dat nog kan herinneren. Ja. ja ook in het algemeen, al die grote uh, dingen waarvoor je heel erg bang gemaakt wordt, dat is niet waar het, uh, waar het echt om misgaat. Nee. Dat, uh, ja, eigenlijk kon je ook wel bedenken dat die hele atoomoorlog nooit uit zou breken, omdat, omdat de heersers zelf ook het kans liep om dood te gaan. En dat was natuurlijk anders dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dan zaten ze vrij ver weg van het slagveld. Maar ja, die atoombommen is het slagveld heel dichtbij gekomen voor ze. En dan kunnen ze maar beter uh, vrede hebben. Misschien dat anders de Cuba-crisis wel in een atoomoorlog was uitgemond. Mm -hmm. Maar ja, als ze zelf doodgaan, dan gaan ze toch wel eens even aan het denken of het niet met onderhandelen kan. Ja, maar er was nog meer, hè? Maar nou, kunnen we, hebben we nog over dit bericht nog iets te zeggen? Joshi of Jurjen? Nee, nee, nou, de GroenLinks ik niet zoveel te zeggen. Die zitten niet in het kabinet. Dus net zoals nee. heel veel andere partijen hebben ze, ja, zouden ze ook niet zo heel veel te vertellen moeten hebben. En uiteindelijk ja, het gaat het natuurlijk om het kabinetsbeleid. Dat is eigenlijk het enige waar we last van hebben. En al die mensen nee. met meningen. Dus Sommigen die hadden een enorme drukte over Sylvana Simons. Hè, om maar een voorbeeld te geven... Maar Sylvana Simons zit niet in het parlement. Of, of andersom, dat, dat, dat, dat, dat, dat sommige mensen zich heel erg druk maken over uh, de, de, de, de PVV. Ja, wel grappig dat die zo nu dan wat mogen zeggen, maar ook zij besturen niet het land. En uiteindelijk hebben we alleen te maken met wet en regelgeving... Die door coalitiepartijen wordt, uh, er doorheen wordt gedrukt. Nou, maar in, in Utrecht, uh, Utrecht heeft GroenLinks wel wat te zeggen. En, en, en, en ja, je ziet het ook in de cijfers. Uh, de gemeente Utrecht zit in, staat binnen no time in uh, 1 miljard in het rood. Ook een beetje de schuld van D66. Maar... Nou, als je die, die schuld, die rekening moet toch betaald worden. Ja, ja, ja. Komt uiteindelijk toch bij jou terecht, die rekening. Ja, ik heb wel horen van uh, de schoonmaker van het bedrijf waar ik toen werkte. Die, uh, die moest 70 uur werken om uh, grotendeels alleen maar belasting te betalen. Dat was gemeentebelasting die kwam in allerlei vormen. Hè? De, hij moest in één keer voor de parkeerplaats voor zijn deur betalen. Hij moest voor uh, noem maar op, in één keer overal voor betalen. En hij had zoiets van: Ik werk maar helemaal suf en het gaat alleen maar op aan belasting. Dus ja. Ja, maar die, die belasting valt wel heel makkelijk te ontwijken. Hè? Omdat, ja, en andere omdat gaan wonen, ja. je andere plaats gewoon wonen, Je kunt een paar meter verderop gaan wonen en dan ben je er van af. Uh -huh. Dus wat dat betreft... Het is in... ook niet zo makkelijk hoor, om eventjes te verhuizen. Dat, uh... ah, gelukkig worden we nog niet met ketens aan de stad waar we wonen geketend. Nou, Weetens, nee, dus maar ik bedoel, als jij een schoonmaker bent... dan kom je meestal een aanmerking voor sociale huurwoning... Dan sta je negen jaar op, op een uh, wachtlijst. Op, op, dan, dan heb je nog snelle woningen. Mm -hmm. en in de vrije sector is het... Kijk, voor schoonmakers is uh, dat ook niet zo makkelijk te betalen. Dus misschien is het wel goedkoper uit... hoor dan uh, ja. met al die belastingen in de gemeente Utrecht. Uh. Ja, je zit ook niet aan een land vastgeketend... maar er zitten gewoon een aantal... Een aantal, uh, barrières zit er, een financiële barrière ook. Als je om, ja. om te verhuizen kost, kost gewoon een hoop geld en, en, en een hoop moeite. Je moet je hele sociale kring uh, opnieuw opbouwen. Ja. Uh, en het moet ook steeds verder weg, want uh, je moet, uh, ja, als er een belastingkartel heerst, de end, dan, uh, ja, dan uh, proberen ze overal dat, dat belasting, die belasting op te trekken tot, tot een soort Nederlands, Deens, Frans niveau. Ja, ja. Maar lokaal wordt er nog wel aardig geconcureerd. Hè. Ik heb niet het idee dat die OCD uh, dat die nu heel in, in alle gemeenten hetzelfde gaat, uh, gaat worden. Het heeft natuurlijk ook wel, uh, wel te maken met uh, hoe amateuristisch dat uh, gemeenteraden vaak zijn. Uh, het zijn niet allemaal uh, verschrikkelijk hoogopgeleide professionals die er bij de gemeenteraad uh, werken... Je ziet wel dat er, dat er, dat er wat meer uh, de kant op wordt gefietst van een belastingkartel. Met name doordat gemeenten uh, deels onder druk van de landelijke overheid uh, uh, steeds meer gaan fuseren met die herindeling. Hè, dat, dat, dat, dat ze groter worden als, uh, als overheidslaag. Aan de andere kant wil ook de provincie uh, weer een andere bestuurslaag nog een rolletje houden. Dus die willen ook niet dat gemeenten te groot gaan worden. Hè. Zo, stel dat Friesland één grote gemeente zou worden, dan is de provincie Friesland niet meer, uh, niet meer nodig. Dus, dus daarom willen ze ook dat die gemeenten dat die wel uh, ja, met elkaar blijven concurreren. Ja, toch vraag we me wel af hoe dat nou gaat. Want nou... Naar Merkel die zei afgelopen of vandaag geloof ik, zei ze van uh, ja de nazistaat, die moet je helemaal wegdenken. Uh, je krijgt steeds meer het idee van waarvoor betaal ik überhaupt aan de nog belastingen als het toch bij bakken naar Brussel toe gaat. Wat, uh, en, en als ze dat dan toch niet kunnen voorkomen, dan uh, ja, dan, uh, wat is hun macht eigenlijk nog? Ja, is dat ja. Niet voor Piet, uh, Piet, uh, Piet Snot. En, uh, ja, ik hoorde laat weer dat er uh, van iemand die in zijn bedrijf ook EU subsidie had binnengehaald voor onderzoekswerk en die zei ja er is nou vanuit Europa een 80 miljard potje omgekeerd en als je de juiste bullshit bingo woorden in je voorstel schrijft dan krijg je daar heel makkelijk wat uit, uit meegepikt. Dus dat betekent dat die Europese, ja, die, die Europese route dat gaat steeds belangrijker worden denk ik voor geld. En er wordt natuurlijk een hele hoop dubbel gedaan. Hè? Een aantal onderwerpen die we net al hebben besproken. Bijvoorbeeld in Tanzania, daar zit ook nog een ambassadeur van Nederland. Dus en een EU ambassadeur en eentje van Nederland. Nou, uh, we hebben net ook een ander onderwerp gehad. Uh, oh ja, met, die, uh, met, met, met, met die, uh, die zwarte lijst van die landen. Dus er was een EU lijst met, uh, met, met, met landen met uh, ja, lage belastingen. En nu wil Nederland ook een lijstje hebben. Dus je ziet, uh, dat, dat die overheden, ja, niet elkaar, uh, elkaar opheffen. Maar dat ze het helemaal niet erg vinden om werk dubbel of driedubbel te doen. En dus straks krijgt ook uh, de, provincie, uh, de provincie Utrecht en de stad Utrecht. Die krijgen ook allemaal uh, lijstjes van landen waar de belasting heel erg laag is. Zwarte mm -hmm. lijst. Waar, waar, waar zou je nou gekoopst, is, is er een lijst ook waar je het goedkoopste uit bent om te wonen in Nederland? Yeah. Ja, ja, ja, ik denk dat het wel interessant is. Uh, en dan niet alleen naar de OCB, maar gewoon kijken hè, welke, uh, welkes, welke gemeente in Nederland is gewoon het. Uh, en net, net, net, net zoals je die, uh, die internationale lijsten ook hebt van, uh, van, van de mate van economische vrijheid uh, in een bepaald land. Nou ja, zo zou je inderdaad ook gemeenten met elkaar moeten vergelijken. Dus misschien is zo'n vergelijkingssite tussen gemeenten helemaal niet zo'n slecht idee. Ik heb er al eentje gevonden. Ik typte gewoon in uh, gemeente Nederland minste belastingen. En ik uh, kreeg al meteen een aantal zoekresultaten. Welke raad je aan? Uh, ik, ik heb gewoon even de bovenste gepakt. Dit gaat over 2017. En even kijken hoor. Uh, even kijken. Oh, is dat heel veel. Nou, weet je wat? Ik... Ik koos het hem gewoon even hier in de, in de groep. Uh, ah, jongens, kom op. Dat is een idee. Even eentje gepakt. En, uh, ik had er gehoopt even op een top 10, maar... Uh, hier nog eentje van... Oh, NRC en Paywall. Uh, even de woord lijst uh, aan toevoegen. Even een top 10 hebben. Kunnen ze niet gewoon een top 10 uh, dingen. Uh. Ja. Ze willen het niet te makkelijk maken, Johan? Nee, had jij al gekeken nog? Uh? Nee, ik zat jouw forum te zoeken. Maar... Nee, ik heb hem in de chat. Ik had hem in de chat gegooid, een link. Ja, maar ik, ik probeerde jouw forum te zoeken om het plaatje te, te dumpen. Maar oh! Ik weet uh, even niet meer, ik had hem niet geboekmarkt, geloof ik, jouw forum. Oh, oké, okay, ik kan het wel doen hoor. Is, anders was het gewoon vrijderadio.com. Ja, oh, dat ik, ik post hem even in de chat. Uh, oh, dat moet hij wel weer verschijnen. Hier uh, staat in de chat. Oké. Okay. Thanks. Uh, Kijk, okay, ik had een artikel. Doe ik open ik hem en dan zie ik. Ja, het is raar. Want we zouden het over die landelijke klimaat uh, hebben, toch? Want die maakt het landelijke klimaat. Ja, ja, dan gaan we daar gewoon wel even verder. Want ik, uh, ik uh, ja, laat, laat dit maar even zitten. Oh, oh dan gaan we even terug. En waar was ik? Oh ja, oké, okay, einde knip. Uh, nou nee, ja, goed, dan gaan we nog even verder met de nieuwsberichten. We hebben nog een paar liggen. Ik heb hier nog eentje. Dit hebben we ook, uh, is ook gerelateerd aan het klimaat. Uh, Klimaatkassa, VVD en CDA losgeslagen van hun achterban. Uh, gaat het over het um, benzineauto verbieden? Uh, ja, want dat maakt wel een onderdeel uit van het klimaatakkoord. Maar ja. nou, ik geloof dat en jij was redelijk op de hoogte van de inhoud? Nou, ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje inzoomen op een onderdeeltje. Uh, daar ben ik vandaag ook nog uh, op. Uh, gestuurd, He, bijvoorbeeld, um, dit, dit is alweer enige tijd geleden, maar het, het heeft hier natuurlijk alles mee te maken. Uh, de VVD en de PvdA die hebben het akkoord in Parijs getekend. He, laten we dat even voorop stellen, dus het vorige kabinet. En ja, dan moeten die doelstellingen worden gehaald, omdat ze dat uh, getekend hebben. En Vroege vogels van de fara, dus uh, de, de omroep van de P van A, die meldt dat het halveren van uh, de hoeveelheid vlees die we eten uh, noodzakelijk is om uh, het klimaatakkoord te halen. En namelijk al die koeien die ademen ook uh, CO2 uit, hè, die verbranden ook uh, hun lichaam. Uh, en, en dat geldt ook voor varkens en alle andere beesten die. Uh, uh, ja, die uh, uh, die eten. Dus die moet je eigenlijk allemaal doden. En ja, dan kun je vervolgens kun je minder vlees eten. Dat, dat is een beetje het idee, hè? Maar. Uh... Oh, jongens, en dan moeten we straks ook alle andere dieren maar doodmaken. Ja, daar komt het, daar komt het wel ja, een beetje. Misschien moeten ze de gastkamer weer invoeren. Dan kunnen we wat, mensen, wat minder mensen, weet je wel. Nou, dit, dit, dit is wel eng, hè. Ja. Dit gaat echt dat de overheid bij je, bij je aan tafel wil gaan zitten. Ik heb vanmiddag ook gelunst. Heb ik ook een lekkere. Nou, even, even een lekker stukje vlees op het brood. Hè, en even een warm hamburgertje erbij. Nou, dat is gewoon graag om, om, om, om te eten. En ja, dan moet je je voorstellen dat zo'n klimaatpolitie dan op enig moment gaat zeggen, als je dit uh, eet, dan krijg je boete of zo, want anders halen we de klimaatdoelstelling niet. Ja, het is niet alleen waardeloos, het is ook, het is ook nog vrij eng. Het is een verregaande inmenging van, uh, ja, van de overheid met hetgene wat wij eten. En reken maar niet, hè, want dat zou je eigenlijk zeggen van die mensen die het klimaatakkoord, dus iedereen die bij... De P van de A zit, hè, of bij uh, de VVD, dat die zelf uh, veganist gaan worden. Maar nee, dat zal ook niet het geval zijn. Hè? Uh -huh. We hebben hier iemand uit een vleesland, Joshi. Uh, ja, hier wordt er een hoop vlees gegeten, inderdaad. <laughs> Servië. <hè? laughs> ja, ja, ja. Nee, ik, zat, ik riep er net doorheen, misschien komt er wel een accijns op vlees. Uh, ja, dat is toch van plan, of niet? Sorry, dat zei je? Dat dus zijn ze toch van plan? Oké, okay, oké. Okay, ja, nou, dat uh, belooft wat. Dan ben ja. ik toch blij dat ik hier zit. Ja, het is toch een totalitair regime eigenlijk. Hè. Dus een totalitair regime wil, <coughs> wil over, over het totale leven van haar onderdanen beslissen. Totale macht hebben. Ik heb dus het wel moet over de, elk aspect van het leven gaan. Ik, ik heb laatst een filmpje gezien van een man die zich Libertariër noemt. Die zei: de reden dat ik geen vlees eet, is omdat er zoveel subsidie wordt gegeven in die landbouwindustrie, dat het dat eigenlijk helemaal niet te betalen is. En uh, dat vond ik op zich ook wel een leuk argument. Ja, dat soort berekeningen zijn vaak moeilijk te maken. Ik Als iemand horen zeggen van: ja, er worden 500 miljard aan subsidie gegeven aan de olie en gasindustrie, <laughs> en uh, ja, als je dat wat, wat navraagt. Dan blijkt het helemaal niet het geval te zijn. Dan zijn het hooguit uh, dat belastingvoordeeltjes. Dat ze iets minder belasting hoeven te betalen. En dat ze niet de enorme fictieve schade aan het milieu hoeven te betalen. Die zij zouden aanrichten. Dat is natuurlijk uh, ja, is, uh, belachelijk. Uh, zeker omdat zij niet degene zijn die het in een fik steken. Dat zijn over het algemeen de verbruikers. Plus dat die schade natuurlijk heel uh, fictief is. En, uh, heel bedacht. Maar daar, daar komt dat enorme bedrag vandaan. Dus ja, ik weet ook niet waar... Waar deze, dit bedrag van de subsidie vandaan komt. Volgens mij krijgt geen enkel bedrijf netto subsidie. Als je wat subsidie krijgt, dan is het alleen dat je wat minder belasting betaalt. Uh -huh. Ja. enige die echt subsidie krijgen zijn mensen van de overheid zelf. Het was dan ook nog een Amerikaan die het zei. Dus het is, heeft niet eens betrekking op Nederland natuurlijk. Mm. Ja, het zal niet heel veel anders zijn daar. Uh -uh. Hallo beste mensen. Kijk eens wie we daar hebben. De enige echte Klaas. Hi. Ja, we komen. Ja, prima, joh. We zijn ja. bijna aan het einde van de uitzending. Maar dan kunnen we nu nog een half uurtje over Bitcoin gaan praten. Nou, daar zit niemand zin in, toch? Nee, we hadden het over klimaat. Oh, geweldig. Klimaatdoelen. Ja, ik zat net Jurriëns post te lezen uit de Libertarische Lobby. Mm. Over de halvering van het vlees. Oké. Okay. Volgens mij hadden we het is. daar net over, ja. ja ik, dat vond ik echt een briljant plan. Dat is. Uh, ja. Ik vind dat we een soort graadmeter moeten maken. Laten we van 1 tot 10 doen om het makkelijk te houden. En dat is de verdelen heerskwaliteit Dus uh, ja, uh, iets wat uh, bijna niemand uh, boeit. Uh, bijvoorbeeld lokale politiek die uh, een boom plant, ik noem even wat. Nou, dat, uh, dat is bijna geen verdelen heers, denk ik. Dat is een gemeente ja. uh, een lintje doorknippen of zo. Het, is een, het wordt vaak door een, iets van overheid gedaan, maar dat uh, houdt weinig mensen wakker. Of een eerste steen, dat soort dingen, weet ik veel wat. Maar dan kan je nog iets onzinnigers verzinnen waar bijna niemand uh, bij stilstaat. Dat zou dan een 1 op de schaal van 10 zijn. Maar de, ja, de halvering van vlees voor klimaatakkoord, dat is geweldig. Want mensen zijn zowel, Vanuit het milieu oogpunt daarmee bezig. Als voor- en tegenstander. Vaak wordt sterke emotie als vlees eten. Wel of niet vlees eten. Dat is ook heel... had haalt ook heel veel emoties naar boven. Mm -hmm. en, uh, dus dat is echt een briljant iets. Dan gaan allemaal mensen met allemaal standpunten. Kunnen zich allemaal druk over maken. Maar ja, terwijl niemand dan gaat zeggen van laten we gewoon de mensen die dit soort ideeën bedenken gewoon afschaffen. <laughs> Nou ja, nou, dus dat, dat, stof, ik zat te denken, dit zou voor mij wel een 9 op de schaal van 10 zijn van verdelen hier. Ik heb mijn oplossingen. Die mensen ja. die zich uh, daarover druk maken, die stoten ook CO2 uit, hè? En misschien ja, kunnen eigenlijk. ze gewoon het de, de, de voorbeeld geven. Nou, kijk, zo pleeg je zelfmoord. Ja. Dan hebben we niet eens concentratiekampen meer nodig. Nee, nou, je, kan je, ja. Ja, je kan er allemaal punten over zingen. Mm -hmm. Maar ja, het werkt, het werkt zelfs bij ons. Hè? Want, eigenlijk zou je alleen moeten raar als je die mensen gewoon afschaft die dit soort regelingen willen maken ja, dan maakt bijna niemand zich er ook druk over ja, ja, ja. en dan is het niemand hier tegen er zo, er weinig, dus je wordt sowieso niet tegengehouden om dit te doen ja, maar ja, die mensen zijn er nu en die zijn er vaak omdat er op gestemd wordt ja klopt, dus dit is ja. een hele goede hè, want iedereen die hierover gaat praten die moeten de stemmers ook afschaffen ja, ik, ik denk, nee, maar mijn punt is voor die schaal, is dat ik denk dat 99% van de mensen die hierover gaat praten, niet bij gaat denken van misschien moeten we gewoon die mensen afschaffen die dit soort uh, regulering in het leven willen roepen. Nee, ze gaan allemaal een standpunt vormen voor of tegen een bepaald aspect hiervan, het milieuaspect of het vleesetaspect. Ja, dat, uh, dat zie je. Mensen gaan dan zeggen van, ja, zoals mensen die denken, ja, misschien moeten we de overheid gewoon afschaffen, die gaan ook zeggen, ja, maar vlees eten is eigenlijk uh, ja, gewelddadig of zo. En andere mensen gaan weer zeggen: nee, vlees eten is gezond. Als je te veel graan eet, dat is juist slecht voor je. Nou, en zo, zo kun je allemaal standpunten erover hebben. En ja. na al die standpunten, al die tijd die je besteedt om over te praten, dan ben je, ja, dan, dan dien je. Want er is maar één doel. En het, ja. dat is het, dat je niet de overheid afschaft. Ja, want dat is. De ja. Mensen ja, die willen. Waar heb je Ik zou dit een negen op de schaal van tien noemen. Klaas, Klaas, heb je al een roadmap van hoe die mensen afschaffen? Nee, dat, dat, dat <laughs> is helemaal niet aan Daar ben ik wel benieuwd naar, anders had ik al lang de ambtenaren afgeschaft. Ja, maar, dat is, <laughs> maar dat sommige verdeel- en heersinstrumenten zijn veel, dit, is een, dit standpunt is heel sterk. Dat vind ik een heel sterk standpunt op de schaal van verdeel- en heers. Omdat je hier ja. veel gemoederen mee dat wakker kunt houden. Uh, ja, zonder dat mensen... Uh, ja, ze hebben ja. eerst al geoefend met het tabak en dat is gelukt. Nou gaan ze het vlees uh, doen. Ja dat houdt ook mensen bezig. En iedereen kijkt ook naar elkaar. Ja. En ook uh, straks met die benzineauto's weet ik veel. Dan, uh, dan mag je geen benzine of dieselauto meer hebben. Dan moet je allemaal verplicht elektrisch. Dat zijn toch ook al ideeën die worden geopperd. Ja ja ja. ja ik heb een paar weken geleden heb ik een lijstje gepubliceerd. Van dingen waarvan ik verwacht. Dat ze binnenkort uh, uit ons dagelijks leven veranderen. Of verdwijnen. En dat we, we er over het algemeen met z'n allen eens mee kunnen zijn. En dat, dat zijn. Uh, weet nee, je nee, nog uit neem. je hoofd? Nee, ik, ik scroll er even naartoe. Zo. Wacht, ik weet het wel snel. die dingen gaan zeldzaam worden, dus dan moet je ze snel opkopen. <laughs> die kun je er nog aan verdienen. <laughs> ja, niet in dat opzicht. Weet ja. je nog dat dat CCO apparaat ik bedoel, wie vandaag. Eating, een, meat, eating meat staat bovenaan. Vlees wat? eten. Nou, ik had het in het Engels typt, maar eating meat, dat is mijn nummer, dat is de eerste. Ik heb oh. gewoon, uh, things that, will, that are reasonably. Reasonably normal now, that I predict will be taken away, and you will feel good about it. Owning a car, is de tweede. Flying holidays, dus met vliegtuigen op vakantie. Internet access, gewoon ongelimiteerde internettoegang. Uh, elektriciteit, 24 uur per dag, gewoon betrouwbaar. Uh, dieren, huisdieren. Uh, S'nachts erop uit, midden in de nacht, gewoon om even wat te drinken of te dansen of een wandeling te maken of kevers te zoeken. <laughs> alcohol feiten en inkomen oké okay, dus je schetst ik gewoon het... in Nederland Nederland wordt een soort Venezuela nou dit zijn de dingen waarvan ik gewoon verwacht dat misschien in mijn leven of kort daarna dat dat gaat gewoon verdwijnen dus vlees eten zal iets zijn wat langzaam maar zeker net als roken zal verdwijnen uit onze samenleving het privé autobezit gaat verdwijnen vermoed ik ik denk dat we een tijd gaan dat er een tijd gaat komen dat niemand meer gewoon voor plezier in het vliegtuig mag stappen de internet access, ja, ik denk dat, dat dat is al bijna rond... maar dat je eigenlijk alleen nog maar goedgekeurde dingen kunt gaan bezoeken. En dat je misschien niet eens altijd meer op internet kunt... Uh, elektriciteit, ik vermoed dat dat ook want uh, dat staat nu al onder druk, ik vermoed dat we binnen een paar jaar, misschien een decennium dat we een tijd gaan krijgen dat ook in westerse landen gewoon af en toe de power er niet is uh, huisdieren ik denk, ik denk dat ze op een gegeven moment, daar komen ze ook voor dat je gewoon geen huisdieren meer mag hebben niet op straat, niet in je huis uh, s'nachts uh, avondklok ik denk dat die gaat komen uh, alcoholconsumptie gaat ook op de schop uh, feiten, gewoon iets feiten noemen, dat is iets, ik denk dat dat uh, dat is al een beetje zo, maar Iets met feiten noemen of met feiten proberen iets te bewijzen, dat wordt uh, een, een, een social crime. Hate speech. Uh, en, ja, wat hate speech en inkomen. Ik denk gewoon: het concept van inkomen is iets wat ook binnen tien jaar, denk ik, of iets langer misschien, gewoon uitgeforceerd gaat worden. Een bonnet. Ja, gewoon de hoeveelheid directe en indirecte belastingen gaat zoveel van dat bijna. Ja, je ziet nu al dat mensen met een laag inkomen middeninkomen ja, die leven al van maand tot maand en heel vaak is er een heel stelsel van ja, belastingen en weer subsidies een soort rondpompen nodig om die mensen aan de gang te krijgen en houden elke maand ik denk dat dat er gewoon een punt gaat bereiken dat het gewoon iets triviaals wordt, het, het gewoon het concept van inkomen gaat eigenlijk gewoon een beetje verdwijnen komt gewoon een soort ja, sociaal de plaats. Dus dat is mijn, nou ja. En dit, dit past er prima in. Het vlees eten. En dat zal allemaal, zoals een car, vliegvakanties, vlees eten. Dat gaat allemaal onder het noemer En nou ja, die elektriciteit ook. Huisdieren, dat zal een beetje, ja, ik weet het niet. Dat zijn de dingen waarvan ik verwacht dat we gaan nog gaan meemaken dat het niet meer kan. Nou, ik denk dat iedereen straks insecten gaat eten, heel enthousiast. Lijkt dat kan wel een, een mooie trend voor. Ja. Maar de, de, de, de heersers... die hebben natuurlijk... die hoeven zich niet aan het lijstje te houden. Hè? Die eten dus iedere dag vlees. Ja. Je bezit in een auto... Mm -hmm. Die vliegen de hele dag rond. Ja, die hebben ongelimiteerde internetacces. Uh, <laughs> ja, dat hebben ze nodig. En het maakt het niet uit. Nou ik, natuurlijk, denk, ik denk dat heel veel van deze dingen ook gewoon qua kosten, zeg maar, uitgefaseerd uit het normale leven zullen worden. Ja, en uh, belangrijke politici en hogere ambtenaren, ja die laten ja, die gaan gewoon hun inkomen aanpassen, zodat zij dat nog wel kunnen betalen. Ja, dat riekt wel een ja, beetje denk... naar uh, leven in de, in de heilstaat, dit, hè? Ja. Ik denk deels qua kosten, maar ook deels omdat ze de, de massa zo weten te manipuleren, dat ze het met liefde omarmen. Dat is wat, ja. wat Aldous Huxley eigenlijk zei, hè. Van, men is zo gewoon blij om een slaaf te zijn. Ja. En oh jee, ik mag weer bijdragen aan een betere wereld door een dat stukje vlees uit... opzij te zetten. Door, dat, is het, uh, uh, dat is het tweede deel van mijn voorspelling, hè? Things that are reasonably normal now, still that I predict will be taken away. And the propaganda will make you feel it is good. Zo, hmm. so dat is mijn mm -hmm. tweede deel van voorspelling. Deze dingen zullen verdwijnen en we zullen het uh, ja, vrijwillig opgeven, min of meer. Mm -hmm. Of met een goed gevoel zullen we er afscheid van nemen. Zo van, ah ja. ja. We hadden eigenlijk altijd een auto en uh, ja, dat is altijd uh, sinds de uitvinding van de auto. Ik kom er vroeger problemen. ongelimiteerd op internet en ik voel me zo ja. goed dat ik nou niet op het internet ja. kan. Nou, volgens mij de bandbreedte blijft wel toenemen. Dat, is wel, eh, dat, dat blijf je wel, wel houden, denk ik. Maar je zit allemaal Netflix te kijken en wat er, wat er aan de aanbodzijde geproduceerd wordt, dat wordt steeds conformistischer. Dus je ziet nu al dat er een enorme censuur plaatsvindt van uh, Patreon, uh, die gooit mensen eraf die uh, niet wel gevallig zijn. Die, gaan, die wijken dan uit naar een andere organisatie die ze, waarmee ze te ondersteunen zijn. Die wordt dan weer door Paypal onder druk gezet. Dus daar zit een hele grote hand achter. Die alle, alle een, beetje, um, ja, een beetje originele vrije denkers gewoon um, de, de nek omdraait. Ja, ik precies. denk dat je straks op het internet alleen maar goedkoop vermaak kan vinden. Inderdaad alle, ja Ik denk uh, ja, porno en, en propaganda. De twee P's. Porno, ja. politiek en propaganda. Nee ja, Precies, het, het gaat twee kanten op. Ik denk dat er uh, een aspect gewoon zal zijn van het... Uh, uh, gewoon ook, dat is ook wel een vraag die wordt gevolgd natuurlijk. Hè, want heel veel mensen die willen dat ook. Of die vinden dat ze dat willen. Dat vermaak zien. En uh, aan de andere kant denk ik dat het ook gewoon wordt afgeschermd. Zoals die regelingen in de EU. Dat ze bijvoorbeeld gaan zeggen dat memes een, een misdaad zijn. Dat soort zaken. Hmm. Ik weet niet of ze dat zijn. Ik denk dat daar gewoon allemaal censuur uit wegkomt. Dus dat ook van die alternatieven. Hè, bijvoorbeeld dat Patreon. Als die zich uh, goed aan het programma houdt, ja, dan zal die mogen blijven bestaan. Mm. En dan die uitwijkmogelijkheden, ja, die, ze, die hebben een IP-adres. En het IP-adres, dat wordt dan illegaal om door te geven, zoiets in bepaalde gebieden. En zo langzamerhand zal dat over de hele wereld uitgerold kunnen worden. Zodat het gewoon niet meer gehost kan worden. Dat soort mm. dingen zullen gebeuren. En ze zullen misschien wel een beetje achterlopen. Hè, en er zullen misschien decentrale oplossingen komen om er toch toegang tot te krijgen. Maar. Dat zal nooit uh, denk ik uh, de 2% van de bevolking uh, overschrijden. Die daar uh, de moeite ook voor neemt om daar toegang toe te krijgen. Ja, ja. Nee, Uiteindelijk, ik weet uh, toch niet hoe ver okay. ze daarmee komen. Het is altijd heel moeilijk dingen te voorspellen. Want dat kan, mm -hmm. dat kan ook vaak op het moment dat, uh, dat het, het slecht lijkt. Dan komt er toch ook weer een bepaalde tegenkracht en een omkering. Ja. En, uh, zeker als je bijvoorbeeld ziet van toen George Orwell in 19... Uh, Eet hij voorschreven, dus in 1948... ...toen leek het er ook heel erg op... Als, ...als op de totalitaire staten... ...en het fascisme heel erg zou overwinnen. Ja. Niet het fascisme van Nazi-Duitsland... ...maar gewoon centraal geleide markteconomie... het fascisme van Roosevelt. Ja. En ja, dan zie je toch dat er nog een hele grote tegenbeweging komt. En, ja. Ja, ik weet niet wat de lange termijn is. Maar... Ja, wat, wat je vaak ziet is dat in zo'n tegenbeweging is over het algemeen toch weer mensen die toch een hang hebben naar wij gaan het nu goed doen centraal georganiseerd. Die tegenbewegingen hebben altijd heel weinig tot geen mensen die zeggen van we moeten het echt anders doen en we gaan het niet meer centraal regelen. Het zijn vaak mensen die het zelf... het, het goede idee hebben. Dat, dat had je in de middeleeuwen ook wel. En ja, dan was dat wat simplistischer. Dan, uh, als jij gewoon de punten van macht... van je buren kon overnemen. Het kasteel en uh, de brug over de rivier. Ja, dan was jij op dat moment... misschien de eigenaar van dat stukje land. Nee, dat ik zag ook ten... niet direct dat libertariërs... het nou gaan winnen. Nee, nee, maar, maar ik denk dat dat ja. er gewoon de, de mate van vrijheid kan toch wel je toenemen. Ik bedoel in de ja. jaren 70 had je ook 80% belastingdruk uh, ja. op de inkomstenbelasting en, ja. en, en zelfs in Zweden was het zo dat je geloof ik meer dan 100% belasting kon betalen en ja, ja dan krijg je toch op een gegeven moment weer dat dat men, dat, dat, dat weer wel teruggeschroefd wordt en, ja, ja misschien eh, ik, ik denk dat, dat dat mogelijk is natuurlijk en ik uh, zeg ook zeker niet dat ik uh, kan voorspellen maar ik vermoed dat deze kant op gaat en ik, uh, waarom ik het vrees dat het mijn kant op gaat, wat ik voorspel, en dat dat meer ook vanuit een centrale controle ook wordt uh, gehandhaafd, is dat heel veel mensen die nu willen dat het anders willen, die hebben allemaal ideeën in hun hoofd die nog een veel grotere massale... Uh, overheid. Ja, want dat zijn mensen die gaan protesteren tegen de belastingdruk en dan hun idee. En daar zitten mensen tussen. Hun oplossing is een basisinkomen. Ja. Nou, dat is wat ik denk gaat gebeuren. Want je hebt mensen die willen. Er zijn gewoon mensen in de overheid die vinden het briljant. Ik denk we hebben Armlastige arbeiders, die we al decennia lang steeds verder aan het uitknijpen zijn. En de oplossing die ze zelf aandragen is dat we nog meer controle over hun leven grijpen. Nou, ja. ik, als, als, dat, als dat de weerstand is die ons meer, meer vrijheid moet bieden, dan geloof ik er niet in. En er zitten vast wel mensen tussen die het wel snappen en die denken: van nee, we moeten het gewoon van die controle af. En dat zie je wel een beetje met dat EU. En dat dat leeft nog een klein beetje. Er zijn best wel mensen buiten het libertarisme... die hebben, zoiets hebben van, nou, oh, dat moeten we van de EU af. Maar vaak komt dat toch vanuit een beetje vreemdelingenhaat. En uh, komt het vanuit, uh, wij zijn netto uh, betaler. Hè, dat soort ideeën. En dat is niet helemaal slecht. Maar het zijn weinig uh, echt... Uh, de... Zo van, oh, ze gaan centraal regelingen over de stofzuiger... en uh, over de... Uh, zakje sojasaus maken, weet ik veel dat is zo onzinnig, laten we ermee stoppen het komt toch vaak meer uit die wat angstdingen vandaan om daar van de EU af te willen en daar, daar, daar voeden ze ook op als ik ja, uh, yeah. het is nooit zo van ja, nee, ik, ik, ik kan het ook nog niet zien, de omkering moet ik zeggen maar ik weet dat op het moment met, net zoals met de aandelenkoers op een gegeven moment toch het naar beneden toe en dan zie, je het niet, dan zie je niet waar de verbetering vandaan zou moeten komen ja maar dan komt er toch op een gegeven moment een keer een omkering. Okay. Ja. En ik wil niet de optimist uithangen hier, want ik, ik, zie, ik zie werkelijk niet, ik zie geen lichtpuntjes of zo, daar, daar komt het vandaan. Ik denk dat, dat ze het wel voornamelijk zo, zo onzichtbaar mogelijk willen doen. Inderdaad dat ze het liefst op de roep des volks reageren, zeg maar gewoon het actie-reactie-solution, de Hegelian dialectic gewoon zorgen, maak een probleem, zorg dat er een roep des volks komt om een oplossing die dan uh, je nog meer macht geeft en uh, die oplossing die ga je dan vervolgens invoeren en dan zeg je ja, dit waar, waar men mond vroeg. En zo zullen ja. ze, ze zullen, net zoals die mislukkingen, dingen laten mislukken en dan naar het volgende, volgende stadium toe gaan omdat, je dan, omdat uit de mislukking blijkt dat je meer macht nodig hebt. Ja. Dat zullen ze wel blijven doorzetten denk ik, maar ja, het, is, uh, het enige lichtpuntje dat ik misschien zou kunnen zien is toch dat het internet in ieder geval mogelijk maakt om heel veel van die, uh, van die schemes te doorzien, zeg maar, van die uh, engaging ja, ja, ja. dialectic en ook de false flag operations, Bedoeld, ja. uh, en, uh, Trump trekt zich terug uit Syrië Eh. Uh, en ik hoorde al iemand zeggen, ik denk niet dat ze nou weer met een chemical uh, false flag attack komen. Van, oh, hij bombardeert zijn eigen mensen met chemische wapens. Kijk, we moeten nu uh, ingrijpen. Ik denk dat het te veel voor de hand ligt momenteel. Ze, ze zullen natuurlijk wel naar manieren manier zoeken om een excuus om weer terug te gaan. Maar ze weten ook wel dat het nou te veel voor de hand ligt om, om opeens weer... Uh, oh, er ontploft een chemische bom uh, in Assad zijn eigen, eigen grondgebied. Uh, zo, ze kunnen ook niet te ver gaan denk ik nog uh, ja. en er zijn natuurlijk ook wel tegenkrachten er zijn China en Rusland niet dat dat nou krachten voor vrijheid zijn maar dat zijn ook krachten die zich liever niet onder de knoet van uh, de VS en het Westen willen uh, laten neerknuppelen Ze zijn een hoop goud aan het inkopen ik denk toch dat als je kijkt hoe de Sovjet-Unie ten onder ging en uit elkaar viel, dat was toch eigenlijk vrij vredig ik heb het idee dat dat toch wel de nieuwe trend is. Dat, <coughs> dat um, als er dit soort revoluties uh, op plaatsvinden. Of als er, als er een empire uit elkaar valt. Dat het dan veel, veel relaxter gaat dan vroeger. Het gaat wel wat pijn doen. Mensen raken hun pensioen kwijt en dat soort dingen. Maar... Bij de volgende sovjet unie hebben we toch een paar miljoen bejaarden. Nou ja, dat, uh. dat, ja, ik weet niet wat daar de getallen zijn. Maar ik denk dat er al uh, inderdaad... Zeker aan de oudere oude kant wel wat moeilijkheden zijn. Mensen maar de, de, de, de overheidsafhankelijken die zichzelf ja. niet meer in leven konden houden. Die, die ah, ja. Maar er zijn natuurlijk daarvoor zijn de empires die wel zwaarder uit elkaar zijn gevallen. Ja, dus het ja, Ottomaanse en het uh, Hongaarse Oostenrijkse en Duitse uh, Russische Keizerrijk. En zo. Dat, dat, dat ging er veel harder aan toe. Ik denk dat, dat, ja. dat de moderne manier van uit elkaar vallen vrij stilletjes gebeurt eigenlijk. Ja, ja. het is een, Jurjen wil ook wat zeggen? Ja, ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het de afgelopen jaren in, in West-Europa en de VS vrij rustig is uh, eraan toe gegaan, En ja, dat het ook deels te maken heeft met, uh, met technologie en opkomst. En dat mensen het relatief beter hebben gekregen. Want dat is natuurlijk wel iets wat er is gebeurd. Alleen die grenzen zijn wel wat bereikt. Hè. Ik bedoel, ja, we zien dat dingen nu steeds goedkoper worden en dat, uh, ja, dat, er, dat er steeds meer op prijzen wordt uh, geconcureerd. Omdat uh, ja, innovatie toch wat achterblijft. Je kunt uh, niet alsmaar blijven innoveren, want op een of andere moment zeggen mensen, ja leuk dat je dit nu hebt uitgevonden, maar ik ga dat niet kopen. Ehm... Um, dus ik, ik, alles wijst erop dat de komende 50 jaar, dat die armer gaat worden dan de afgelopen 50 jaar is geweest. Nou ja, dat zou wel kunnen, maar ik denk dat de absolute macht van heersers over hun onderdanen. Als je kijkt hoe dat in de Eerste Wereldoorlog was: dat de mensen, jongeren, fluiten naar het slagveld werden toe gemanoeuvreerd. ...en de Tweede Wereldoorlog ook nog wel, denk ik... ...dat dat gewoon minder makkelijk is. Tegen uh, Vietnam draft ja, was al veel verzet. En ik denk dat... Ja, dat, dat is ook een mm -hmm. tijd van meer uh, kinderrijke gezinnen. Ja, dat was de dat tijd ook, ja, ...dan heette het nog een bewaarschool en zo. Dat was het hmm. fijn dat ze een beetje het uh, huis uit waren. Tegen, ja, ja, maar ook, dat maakt me ook... Dat ...met dat één maakt. kind. Ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, iemand van veertig... ...die uh, voor het eerst een kind produceert... ...en uh, er heel blij mee is dat hij naar het slagveld moet. <laughs> nou, het hoorde ja, nog wel van veel Amerikanen die hoe ze erin waren getrapt uh, met de 9-11, weet je wel, van uh, dat ze echt dachten van ik moet iets voor mijn land gaan doen. ...want Ze hebben ons aangevallen, weet je wel, met de Twin Towers. Ja. Ja. En dat ze ook echt vanuit die emotie gingen van. Uh, ja. ik moet iets voor mijn land gaan doen maar de vraag is, lukt dat lukt nou nog een keer? ik denk dat dat, dat, dat dat bijvoorbeeld ook niet nog een keer lukt, en ik vond dat al dat was al een draconisch iets wat nodig was om mensen ja. zo ver te krijgen dus ik, ik verwacht dat dat toch een stuk moeilijker is um, dat land dat eet vlees <laughs> We <laughs> eten de mensen vlees ja, ik, denk ik, ook dat, he, ook ik uh, word het laatste manier. argument voor de voorzitter van de oorlog in Afghanistan uh, wie was dat nou ook weer? Een bekende prominente Amerikaan die zei: We moeten in Afghanistan blijven om het feminisme te verspreiden. Dat zijn, <laughs> er zijn al heel veel verschillen. De, de, die reden van die Afghaanse oorlog die is al tien keer gewijzigd. Halverwege, ja, moesten Bin Laden vormen. Nee, moesten Taliban. Moest er... Scholen, <laughs> moesten scholen komen. <laughs> ja. De vrouw moest De Taliban had ook scholen: <laughs> korte rokjes te dragen. Nou is het het feminisme moet verspreid worden in Afghanistan. Uh, uh, de, de centrale plan, de waanzin van die lui kent geen grens. Uh, uh. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik, ik was een keer in Thailand... terwijl er een, uh, ook een, ja, een enorm conf, verkiezingsconflict gaande was... waar ook al geschoten werd op elkaar. Mm. Maar ik moet zeggen, dan die toeristenindustrie is zo gigantisch belangrijk daar... dat het, dat het op een of andere manier helemaal orthogonaal lijkt te gaan van elkaar. Dus, uh, aan de ene kant wisten ze gewoon... Ja, dan gingen ze elkaar te lijf. Maar ze zorgden ook dat het toerisme in de dollars gewoon doorbleven bleven rollen. Ja, dat, okay. is, dat is wel knap. En ik denk dat dat ook een moderne manier van oorlog van, uh, ja, voeren is. Zo vechten ze natuurlijk vanavond in die Agenhebbes landjes die een beetje. Of de grid zitten. Maar uh, ja, als ze dat moeten op gaan voeren naar wat modernere landen. Dan zullen ze, dan zullen ze dat op een manier moeten doen. Die, uh, die, ...waarbij de dollars gewoon door blijven rollen. Dat is natuurlijk het verhaal van die uh, ja, Thomas Friedman. Voor de rest niet veel met hem eens, maar de, de wereld is plat. Die zei van ja, alle, er zijn geen twee landen in de oorlog geweest die allebei een McDonald's hadden. En dat klopte niet helemaal met uh, Joegoslavië uh, uh, toen Belgedo gebombardeerd werd. Maar mm -hmm. als je dan zegt uh, uh, twee landen die een Dell computers en een McDonald's hebben... ...dan was dat nog steeds geldig. Mm -hmm. Ik denk dat dat die structuren, daarvan hebben ze ook wel door Trump raakt, ook helemaal de paniek als de aandelenmarkt opeens omlaag kukelen. En dat gaat natuurlijk gebeuren als je met een land met een heel groot handelsblok ja, in, in oorlog gaat. Dus wat dat betreft denk ik ook dat die, die handelsoorlog, dat dat toch nog wel tot een redelijk einde gaat komen. Omdat gewoon, ja... Uh, zeg maar wat je wil Trump, je mag wel uh, enorme beschermingsconstructies, maar dan gaat wel aandeel van Walmart uh, met uh, 80% omlaag, want die verkopen bijna alles uit China, dus uh, dan is dat wel afgelopen. En dat wilde hij ook niet. Nee, ik denk ook dat die vreedzame overgang heeft ook meer te maken met hoe het nu uh, hoe het volk wordt onderdrukt. Het is niet zo dat, kijk iedereen betaalt netjes zijn belasting. Dus het leger hoeft er nooit op uit of bijna nooit om de belasting te innen. Dus die structuur betaalt helemaal niet. Het bestaat niet dat we gewoon met wapens letterlijk. En af en toe is er iemand die probeert wat te ontwijken. En die moet dan even in de gevangenis. Maar dat zijn, dat zijn sporadische gevallen. En uh, ja, vroeger was meer een op, dat meer dat dichter bij elkaar. En ik denk in sommige landen staat het ook het gebruik van geweld tegen de in het dagelijks leven dichter, staat dichter op de voorgrond. En daar krijg je wat meer uh, gewelddadige uh, uitspatting als het ophoudt. Nou ja, ik denk in westerse landen, de, ja, dat die militair moet allemaal worden betaald. En als, er, als het misgaat in het land en er zijn niet genoeg belastinginkomsten of het is uit balans, ja, dan krijg je al die mensen geen inkomen en dan ja, ik kan ik me heel goed voorstellen dat ze dan gewoon naar huis gaan in plaats van uh, volk onderdrukken. Misschien dat de reden waarom het uh, in het Westen of wat rijkere landen... wat meer uh, met de sisser afloopt, als het al uh, ontploft, zeg maar. Hm. Terwijl ja, in die andere landen, zoals in Noord-Afrika... ja daar waren ze denk ik meer gewend. Ik weet niet of dat zo is, maar ik heb het gevoel dat ze daar meer gewend waren... om daadwerkelijk met wapens de straat op te gaan... om de eigen bevolking uh, te ontmoeten. Dus dat lag meer in de lijn om dat ook zo te blijven doen. Of niet? Weet niet. Ik ben er nooit ja. geweest. <laughs> Nee. Ja, ik zou het ook niet, niet uh, durven zeggen. De cultuur is wel meer van, uh, ja, als het niet bevalt dan, uh, net zoals in Oekraïne daar hebben ze ook wel tig keer hebben ze de, de heerser eruit geknikkerd en de politici in de groenbak gegooid zelfs. <laughs> <laughs> ja, de, ja dat, ze nemen daar wat meer risico's voor, om minder te verliezen hebben ook. En dat is denk ik toch wel cruciaal. Ik denk als je hier ook een situatie krijgt dat mensen niet veel meer te verliezen hebben, ja, dat je toch ook wel weer eens gekke dingen kan gaan zien. Ja, we komen wel even bij het laatste bericht. Mooi. Uh, ja. Misschien gaan we dat straks ook krijgen met de vlees en met de auto en met de, al die andere dingen die dan verboden zijn. En niemand rookt iets in het dorpshuis. Het gaat over een wietplantage onder het podium in het dorpshuis. Ja. Waar het lokale zangkoordje altijd bijeen kwam om te oefenen voor het kerststuk. En ze hadden echt niet door dat vlak onder de, onder de vloer van hun podium een enorme wietplantage stond. Het hm. is een Zeeuws dorpje moet ik even zeggen. Ja, het zat onder een optilbaar... Trap en daarboven hadden ook politici staan te prediken bij zo'n verkiezingen. <laughs> de <laughs> de stembiljetten mooi. waren daar geteld. <laughs> ja, <laughs> ontzettend. Antidrugsbeleid, hebben ze <laughs> ja, gepleit. Ja. Dus, uh, ik ken Zeeland uh, vrij goed, want daar ben ik geboren. Dus er uh, zal wel zo'n streng gereformeerd dorpje zijn geweest. Dat er hennep onder het podium stond, waar dit jaar allerlei strekkers en burgemeesters een verkiezingsdebat hielden voor de raadsverkiezingen, is brang, zegt Maarten Bot, fractievoorzitter van veruit de grootste partij in Rijmerswaal, de SGP. Heel vervelend. Ja, hennep, trouwens is hennep nou, uh, ik dacht dat dat in Amerika weer gelegaliseerd was, want het is toch niet zo'n enorm, uh, het is toch niet hetzelfde als cannabis? Of, uh... Ja, dit is gewoon, zullen hier gewoon uh, cannabis mee bedoelen. Denk je? Ik, ik denk dat ze niet hen op gaan telen, daar nee. Waarom zou je dat doen? Dat is ook fake nieuws weer, dit hè? Nee, ik denk dat ze gewoon cannabis bedoelden. <laughs> Voor de jeugd, wil je bij elkaar klit in de muziekkios in de dorpstraat? Is het een fraaie afleiding? Ja, jullie zoals de vondst in sprake komt. Wel jammer, zegt een van hen serieus. Nu moeten we ergens anders naar de kerk. Noor rolt hij een sigaret op en steekt in de brand in. Maar, ja, de beheerder staat onder verdenking. Dat is ook wel, uh, maar die gaf de sleutel ook heel vaak weg aan andere partijen die, daar een, uh, die de ruimte gebruikten. Er staat uh, ook, uh, ja, de hoge energierekening die gaf een beetje um, argwaan. Uh, maar er staat, dan de moeder van de heer zegt, het gebouw is niet goed geïsoleerd en verbruikt al jaren te veel energie. De vader zegt, ik hoorde dat de stroom voor de meterkast was afgetapt. als dat klopt kan de rekening niet door die plantjes hoger zijn. Dat zal, uh, ja, het is wel, uh, wel een maf verhaal, dit. <laughs> en niemand ja. weet iets natuurlijk van uh, nou ja, hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. En nee. die, die ventilatieroders van de kruipruimte waren met peurschuim gedicht. Dan zegt uh, de heer Westraat: dat heeft God waarschijnlijk gedaan. <laughs> is niet gelovig, is die dat? <laughs> Was volgde uh, de vader van die zegt dan, ik werd er niet goed van, ik durf mijn huis niet meer uit... zegt moeder Betsy. Of hun zoon er iets mee te maken heeft... vader zet grote ogen op, hij is daar te onhandig voor. Hij kan nog niet eens een lamp indraaien. <laughs> Opeens wordt die zoon... super onhandig afges afgeschilderd. <laughs> dus... Ja, wel, uh, als je dat wil uh, verbergen... moet je het in de hol van de leeuw doen, denk ik, ja. Ja, wel de wijze les. Maar ik denk dat we alles wel gezegd hebben... Nou, ja... Ja goed, dan gaan we bij deze even afsluiten. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. Ik wil in ieder geval iedereen die meegedaan heeft van harte danken voor het meedoen. En de luisteraars, hartelijk danken voor het luisteren. Uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral hele vrije week. toe. zelfs een vrolijk jaar, want uh, volgende week uh, zijn we in het nieuw jaar beland. Hè? Althans volgens de Gregoriaanse kalender. Ja, fijne dagen allemaal dan. Ja, ja, ja. De Chinezen moeten nog even wachten... Hè, met een nieuwjaar, geloof ja. ik. Ja, uh, die Joden? Oké, <laughs> okay, okay. nou ja, zo goed. Nou ja, uh, tot volgend jaar dan. Uh, en uh, ja, ik zou zeggen... Toedeledokie. En vergeet vooral uh, niet naar het uh, forum te gaan... en daar uh, lid te worden en te posten. En zo. En te zeggen wat je ervan vindt. Uh, Oké. Okay. Ja. Okidokie. doki. Oh, uh, ja. <laughs> op uh, forum... Forum. Forum 1. Vrijheidradio.com. Vrijheidradio 1 woord.com. Ja. Ja, Vrijheidradio en dan.com hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. mag ik daar wel heen van brief of uh, gaat ze me dan blokkeren? Nee, Vannaar nee, nee, je mag er naartoe. Het is wel uh, raadzaam om bij Brave even de, alles toe te staan, anders zie je mijn reclame <laughs> niet en verdien ik geen geld. <laughs> oh, duidelijk. Ja, ik, ik, ik zet alle, alle schilder aan. Uh, uh, <laughs> maar daar was nou, toch je nog... Ik uh, ja, uhm. moet dat toch nog even over bitcoin hebben. Uh, <laughs> als, je, als je zin hebt om uh, wat zonnecellen neer te zetten en uh, wat goedkope ASIC miners, want die dingen kosten nu geen reet meer. Dan kan ik je wel helpen. Oké. Ik heb alle contacten. Je moet zelf je estic kopen, maar ik wil ze wel beheren. Ik heb mensen die energie installeren op grote schaal. Dus dat kan ik zo doen. hij alleen als er zonne-energie is, dus misschien niet zo interessant. Maar je hebt verder niet zoveel omkijken naar. Het is geen netstroom. Even goed uitrekenen wat de opbrengsten zijn, want dat, dat zo'n uh, asic miner wat, die, die, die dingen waren ruim boven de duizend. En die, die kosten ze soms nog maar tweedehands 300. Echt, hmm. uh, ja, maar wat is een uh, hash rate dan? Hè? Wat, uh, wat is de 14, moeilijkheid te uh, 14 terahertz zijn die S9-miners. Dat zijn volgens mij wel de gangbare modellen op dit moment nog. Ja, ja, nee, de, hash rate, ja de totale hash rate... Ja, rate uh, Jongens, je kunt is... daalt nog. Oké, okay, jullie, jullie praten op stereo en nog een keertje, de uh, Klaas? Uh, die s 9 miners die zijn volgens mij nog redelijk up-to-date, dat is wat mensen mm -hmm. nu nog gebruiken. En um, volgens mij de totale hash rate van bitcoin, die is, uh, nou, die is nu wat aan het stabiliseren, die was uh, weer flink aan het kelden. Mm. nu redelijk de laatste tijd een beetje stabiel, laatste afgelopen week. Ja. Er zijn websites waarop je dat uit kan rekenen. Dit is mijn hersenreed, dit is mijn energieverbruik. En wat zijn dan de verwachte opbrengsten? Ja. ja, daar moet je wel bij in de gaten houden met dat soort berekeningen. Dat, die, uh, dat het alleen maar van dat moment is. Hè? Ja, daar kun je nog wel eens de fout ja. mee halen. Over nou, het algemeen, ja, wat je ziet is als die... Die totale hash rate die stijgt wel, maar dat is vaak als de prijs stijgt. Dus dat, dat dempt dan wel een beetje het verlies wat je moet nemen. En Dan ga je wel minder bitcoin minen met zo'n mijnen, maar die bitcoin is dan weer wat meer waard. Over het algemeen, het, het, het, iedereen die op dit moment mijnt, die heeft over het, het algemeen gewoon gratis energie nog. Of hele gekomen energie, want dat is eigenlijk de enige kostenpost. Dus zo'n mijnen, die machines, ja, die, die kun je nu voor bijna een prik, ja voor niks, 300, dat is niet te duur. Uh, uh, maar je moet dat... denk ik wel zorgen dat ze 24 uur per dag draaien. Niet alleen als de zon schijnt, want uh, ja, die dingen worden natuurlijk minder waard waar je bij staat. Klopt, maar dat... aan de andere je kant. Je moet je, je een hybride hebt... doen, dat je overdag met zonne-energie en dan uh, s'nachts met... Dat kan met... altijd, dat kan altijd maar netstroom, dat, dat kost je dan. Uh, ja. Ook w Zonne-energie moet je één keer installeren, dus je hebt wel installatiekosten, maar dan. Nou blijft het wel een poosje actief. Ik weet het niet. Het is. Uh, ik, ik zelf weet niet of het zinnig is om te mijnen. Je kan net zo goed gewoon uh, bitcoin kopen en wachten wat ermee gebeurt. Dat is vaak even winstgevend. Maar als je er zin in hebt, uh, dan uh, mm -hmm. zeg je het maar. Ja, ik zie inderdaad dat die uh, aan het stijgen is. Ja, die, uh, yeah. ja, je hebt dan van die, uh, die farms die. Uh, Volgens mij waren ze dat wel echt. Dan werden die miners die werden gewoon met kruiwagens tegelijk euh, eruit gereden. Ja, je kan gewoon niet... Die kan niet allemaal, ik kan die allemaal niet meer uit. Ik ga eens kijken de... naar wat, uh, wat zo'n minecontract kost bij... Uh, bij uh, je hebt zo'n van die mine, uh, cloud miningers of zo van nu. Die heet die club in IJsland ook weer uh, Genesis. Uh. Ja. Uh, ik zat ja, net uh, op een andere te kijken die in de oostblok zit, maar die, uh, die brengt nog niks op. Ja. Ja. Want ik weet nog wel dat toen ik daar naar keek, toen was het een fenomenaal rendement wat je ervan zou krijgen. Maar je moet er ja. inderdaad rekening mee houden dat dat, dat dat een momenteel rendement is, dat het dan snel minder wordt in de loop van de tijd. Uh -huh. Dus je moet, je moet eigenlijk als je installeert al een enorme marge hebben, een winstmarge. Ja. En je moet, het, je moet het denk ik heel snel kunnen afschrijven binnen een jaar of zo, twee jaar. Uh -huh. Ik had begin het jaar nog een contract afgesloten ik zat even te kijken. Nou ja, ik heb er maar een half jaar van kunnen genieten. Zo'n <laughs> korte zelfs. Ja, nou, je moet, je moet rekening houden met de snelle verwatering. Uh. Ja, vast, uh, hier staat dat zo'n S9 die levert 3,21 op. Maar afhankelijk van je elektriciteit, dat is zonder elektriciteitskosten. Dus je elektriciteitskosten kunnen hoger uitvallen dan 3,21 dollar. Per dag? Ja, per dag, ja. Dus op jaarbasis is dat uh, 1155 dollar 30 cent. Dus zien wat het is met welke energieprijs. Ja, het hangt gewoon van je energieprijs af als je... En als die een uh, paar cent per kilowattuur kost, dan uh, draai je al snel met verlies. Maar die machines die kun je tweedehands nu voor 300 kopen. Dus die 300-400. Dus dat is, de aanschafprijs is niet de, het grootste risico meer. Die zijn vaak, uh, ja, je blijft tweedehands. Dus dat is een, uh, inherent wel een beetje risicovol natuurlijk. Maar mm. ja, als die machines gewoon uh, een jaartje of zo draaien of langer... Ja, het is wel weer leuk om te hebben en dan aanzetten wanneer die weer gaat stijgen. Ja. Mm -hmm. Ze gaan hieruit van uh, 13 cent per kilowattuur. Ja. Mm -hmm. Met 10 cent per kilowattuur draai je nog steeds verlies. Vorig jaar wilde je nog bijna een uh, stoeldoom kopen. Ja, <laughs> weet dat je is nog? Een, dat is een mogelijkheid. Okay, ja, ja, ja. Dit, ja, had dat je had het nodig, uh, weet je Ja, nodig. Hij, hij stond te kopen, misschien staat hij nog steeds te kopen. 2 miljoen. Ja, maar als je, als je wilt mijnen, dan wordt het alleen maar zinnig als je gratis, bijna gratis energie hebt. Ja, uh, dat is gewoon de essentie, want die, uh, die groei, en, en nu vooral de het gemak waarmee die uh, hash rate kan uh, schommelen. Ja, dan, je kan gewoon niet uh, verwachten dat je machines koopt die winst gaan opleveren bij een normale... Huis, tuin en keuken elektrisch uh, uh, uh. dus Dat lijkt me veel. ook niet, nee. Er, zijn ja. te veel, er is nu te veel voorraad. Dus als je ja. nagaat hoe die totale hash rate naar beneden is gegaan... Hè, die machines kijk, Je kan bitcoin alleen nog maar minen met ASIC. Er is niemand die dat meer op zijn uh, CPU doet. En al die ja, mensen ja. die dat op hun CPU doen of op hun GPU... die dragen niet heel veel bij aan die totale hash power. Dus ik ga ervan uit dat die totale hash power... dat zijn puur alleen maar van die ASIC's machines... Uh, nou, dat, dat zijn, ik weet niet, er het is, het is waren er meer dan 4 miljoen van in omloop, volgens mij. Uh, 4 ja, daar, komt een... Een, daar komt ook weer een nieuwe generatie ASICs uit. Hè, die, uh, uh -huh. een... die maakt ze nog dan. Want er zijn ja, ook bedrijven die der... nog helemaal mee stoppen nu. Nee, maar ik las er is de laatst iets over. Er is weer Echt iets... Meen, uh, nee, nee, concurrenten van. Ja, heel veel concurrenten die uh, trekken de stekker eruit de laatste tijd. Die hebben zoiets van, ja, het is wel best... Die, die zijn met het verlies zijn ze onderzoek aan het doen. Ze zijn met verlies hun eigen machines aan het produceren. Met het verlies zelf aan het mijnen. Ja, ik ben benieuwd hoor. Ik, ik zie graag uh, een concurrent van Bitmain met een nieuw type komen. Maar ja, ik zie meer berichten over dat ze dat gewoon helemaal niet gaan doen. Ja, nou, hoor, deze partij wel. Ja, wel nou, dat is maar denk Ik ben wel benieuwd. Uh, die die 14, of 13 of 14 netter hash, dat is uh, ja, al een redelijke tijd is dat de standaard. Want die S9 die bestaat al een Poosje, volgens mij. Mm -hmm. 2015 was hij al. Misschien een oudere versie. Misschien kunnen ze nog niet, dat ze niet op de chip gaan richten, maar op de uh, bezuinig op de stroom, uh, zeg maar. Dat hij minder ja, stroom nodig heeft uh, om die berekeningen te uh, maken. Wat voor chips zijn er niet al van die. het lijkt me dat ze al. Ja, hoe je een, een chip, hoe minder die hoeft te schakelen intern... hoe minder energie gebruikt. Het lijkt me dat je voor een... Uh Asic miner, dat je niet een hele dure, complexe chip gebruikt die alles kan. Dus ik ga ervan uit dat die. Ik weet het niet. Dat ga ik nu even op. De onderzoeken. fan, de koeling, weet je wel. Ja, ik ga ervan uit dat die dingen al niet uh, de meest energieslurpende chips gebruiken. Je kan ja, ik, zit, dus... uh, ik zit in de chipontwikkeling, dus ik weet er ja. al het een en ander van. Nou, wat voor type chip is het? Wat, wat, voor is het? Nou ja, wat ze doen is, ze schuiven een node op. Hè. Dus, uh, uh, het is niet alleen hoeveel uh, schakel, uh, het schakeling die plaatsvindt, maar vermenigvuldigd met. De capaciteit die je schakelt en dat hangt af van de hoeveelheid bedrading die daar ligt, draad oppervlakt. Dat betekent dat als je naar een kleinere nood gaat met kleinere structuren, dus uh, ja, je gaat van uh, 18 uh, van 12 nanometer terug naar 9 nanometer, dan schakelt er minder bedrading heen en weer. Dan hoef je minder bedrading, uh, bedrading op te laden en te ontladen. En dat scheelt energieverbruik. Dus alleen op technologie kan je al, uh, al teruggaan. Ja. Nee, dat, dat klopt, dat ken ik. En uh, ja, wat is nu de grens? 7 nanometer? Of 9. Dat, want ik weet niet wat de wat gebruikte huidige ASIC. Wat voor schaal is dat? Ja, ze zitten al vrij geavanceerd, uh, weet ik. Ze, ze, ze, ze, ze, ze zitten te veel uh, verder dan, uh, dan wij voor onze chips gebruiken. Want dat ja, is een hele ja. complexe berekening. Want over het algemeen, bij ons gaat het alleen om kosten. Of voornamelijk om kosten en dan die oude processen die zijn ook goedkoper maar dan is het ja, op een bepaald moment wordt het gunstig afhankelijk van de prijs erosie van die om Samsung te... to create 10 nanometer ASIC chip ja zij zitten heel dicht bij de state of the art met die, uh, die bitcoin uh, zo Bitmain announces 7 nanometer ASIC chip dus dat zal dan de toekomst zijn. Ja, dat klopt. Daar kan je, ik, ik vermoed dat ze qua design met die chip, dat heb ik nog steeds niet gevonden, maar ze zullen ongetwijfeld al gewoon een hele toegewijde instructieset hebben, puur om hun mining ding te doen. Dus alle transistors op die chip zullen gewoon in dienst zijn om die berekening te doen. En er zal verder geen overhead aan zitten. En de, ja, de schaal, dat kan nog een rol spelen. En ik weet niet wat, hoeveel, hoe, met hoeveel zou dat dan verbeteren, zeggen ze dat ook in het artikel. Ja, ik denk dat je dan... Uh, ja, er zitten twee soorten power die erbij uh, bij dit soort dingen spelen. Een leakage power die continu optreedt en een, een active power. Dus voor mobiele telefoons is het bijvoorbeeld heel handig dat je leakage power laag is, omdat de meeste van de tijd dan staat zo'n zo ding toch niks te doen. En dan, moet, dan staat hij wel batterijleegte eten. En dat is maar weinig, maar het is wel, gaat al wel de hele tijd door. En, dan, mm -hmm. en daar zijn qua architectuur ook nog wel dingen aan te doen. Dat je zegt van nou, wat vinden we belangrijker? Dat je hoge performance hebt, maar dan moet je ook een enorme zware chip aan boord hebben die veel energie vraagt. Maar je wil ook een lange batterijduur hebben. Dus dan moet je eigenlijk een stuk zware chip achter de hand hebben wat je ook weer uit kan schakelen als je het niet gebruikt. Ja, ik denk dat bij dit soort miners misschien is dat wat minder belangrijk, want ze, die staan gewoon de hele tijd volop rond door te draaien. Dus het, ja. ik denk dat de leakage minder belangrijk is dan de active, het active power ja. gebruik. Dat, dat is vast ook de reden waarom we binair zijn in computers. Want ik werk al heel lang met computers en iemand vroeg me laatst waarom is het alleen maar 1 en 0? Waarom niet gewoon 0 tot met 9 of 1 en 10? En dat is omdat je stroom, uh, moet een, een bepaald voltage moet gebruiken om het verschil te maken. En als je met 1 en 0 werkt, dan hoef je maar twee verschillende voltages te handhaven. En als je een processor zou laten werken op andere nummers, dan zou je op zich minder, en dan zou je meer kunnen weergeven in één een, eenheid. Dus het zou misschien transistors kunnen beperken. Maar je zou veel uiteenlopende hoeveelheid stroom nodig hebben. Bijvoorbeeld uh, in plaats van 0 en 10 volt. Uh, en 10 en 20 en 30 en 50 en 100 weet ik veel. En dan zou zo'n ding veel warmer worden. En dat is een groot probleem dan... Uh, gewoon. Maar je hebt natuurlijk een ook een hele booleaanse problemen. logica die, uh, die je mogelijk hebt met uh, dus, uh, de or-functie nou, en, en de end-functie. Daar, en ja, daar zit je ook aan bepaalde simpele schakelingen vast. Klopt. Maar Klopt in het toch? begin van computer design hebben ze... Uh, ja, ...konden ze van alles, konden alle kanten op. Volgens mij zijn er ook computers geweest die tot vijf telden. So, die hadden gewoon een, een symbool voor 01234. Nou, je hebt natuurlijk ook analoge signalen. Die, die, die, die, die Analoge signalen hebben enorm veel uh, miljoenen signaalniveaus. Mm -hmm. en, uh, maar ja, dat is over het algemeen een stuk kwetsbaarder. Maar ja, soms moet je, als je iets door de lucht wil sturen... ...dan moet je het analoog maken uiteindelijk... En dan heb je een AD-converter... of een DA-converter... die misschien wel 2048 niveaus genereert. Maar dan ga je toch heel snel weer naar binair. Omdat binair heeft, ja, binair heeft een heleboel voordelen. Ook testbaarheid heeft het voordelen. Elektronica is heel simpel en robuust. Mm -hmm. Je staat geen voorspelling van de... kracht van deze nieuwe bitmain-miner. Er staat wel een... 42 joules per terahertz. En dat... Uh, ik weet er te weinig van om te beseffen hoeveel dat is in eh, precies energieverbruik. En hoeveel die andere is. Die, we, die ze nu uh, produceren. Maar terahertz is de hessereet, hè? Niet ja. energieverbruik. Nee, een oh. 42 joule per terahertz. Oh. Ja Nee, ik weet ook niet wat deze is. Ik heb hier wel een link van staan, maar ik, er, dan moet ik zo maar even doorsturen. Het is van Coindesk, geloof ik, ja. Dat... Uh, uh, uh, nieuw bitcoin miner. Uh, het is gefinancierd door CoinDesk of zo, maar het is, uh, het is een, uh, van een uh, exchange komt het vandaan. Een Oké. Okay. Maar Heren, willen we dit ook in de uitzending houden? <laughs> nou, <laughs> niet zo relevant volgens mij. Voor dat. Bad, heb je, heb je deze maand wel je bad ontvangen? Ik kreeg yeah? dat er te weinig uh, funds waren. Oh, Oké, okay. ja, ik weet niet hoe lang zit je er al op? paar maanden. Een paar maanden? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik... Uh, maar goed, ik heb wel iets van uh, 20 fake accounts. Oké. Okay. <laughs> die zitten altijd... Uh, jij bent een van uh, de redenen waarom het... <laughs> het er funkt op zijn. <laughs> <laughs> En dan zit je zelf te, al die bad Nee, fake. maar je moet, je moet altijd... Uh, zeg maar, dan zie je een kleine melding. Hè? Dan zie je badwallet uh, een rood stipje. Dan moet je er even op klikken... En dan zeg je dat je een nieuwe wil ontvangen. Hè? Dan moet je vaak nog even naar je, naar je wallet gaan... En ze claimen, dat heb je wel gedaan? Ja hoor. Oké, en jij hebt een, maar ben jij ook een publisher? Nog niet. Oké. Ik moet even afhaken. Fijn avond. Dankjewel Peter. Hoi, Ik smeer hem ook. Oké, Jirien, jij ook een vrolijk nieuwjaar nog? Komt goed, jullie ook. Fijn nieuwjaar. Bye, bye. Als je nagaan, einde van de uitzending en ik ben